Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Oh. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert, we zitten hier gezellig in Café Lividaria... ...met op dit moment een hele volle bak, namelijk Peter, jan Marek, Lucas... ...en mijn naam is Johan en wellicht schuiven nog andere mensen aan. Je weet maar nooit... Ja, oké. Uh, ja, goed. Nou ja, laten we even met de uh, berichten beginnen. Het is uh, 5 juni. Dan um, gaan we lekker met gezellig met z'n allen naar Leeuwarden toe. Dan uh, gaan we daar weer demonstreren. Dus zet het gewoon in je agenda. Waar uh, tegen? De overheid, hè. Oh, oké. Okay. Wie <laughs> ja, anders? Een demonstratie tegen de overheid? Of, uh... <laughs> ja, ik denk dat het, is, het, is, uh, het verlengde van de corona uh, maatregelen, demonstraties hè? Hmm. Okay. Bungelt gewoon nog steeds boven ons hoofd, ook al zegt ze dat het allemaal uh, van tafel is. Maar uh, je, weet, je weet het, hè? met hetzelfde gemak kunnen ze het invoeren. En en uh, uh, Rutte loopt nog gewoon vrij rond, dus uh, ja, die, die, die zit niet op de plek waar hij hoort. Ja, want en die <laughs> in een WAO-wet ook, hè? Doen, uh, ja, ja. Uh, en als Waki het... huh? ja. ja, uh, Peter was aan het praten, dus ik moet me melden. Ja, nou, net tegelijk. Ik zei... Die, die nieuwe WHO, hè, dat iedereen, uh, ja, elke land onderhaven moet zijn aan de WHO. Mm -hmm. Ja, ook een dingetje. En, en Gates. Dat zijn, allemaal, dat zijn allemaal onderdanen van Bill Gates. Ja, ja, ja. En trouwens, Lucas, je bent niet zichtbaar hoor. Dus je bent nu de reclame voor Skype aan het maken. Oh, Oké, okay, ja, dat klopt. Dan ja, word ik ja. door betaald. Ah kijk, kijk, kijk, kijk. Uh, ja goed, in uh, ieder geval uh, genoeg om tegen uh, te demonstreren uh, en ook om voor te demonstreren. Uh, als je denkt van, ik ben ergens tegen, ik wil alleen maar een vrije samenleving, weet je, wel, of want... je Als je een tegendemonstratie ja. wil doen, een pro-lockdown, een, een pro-avondklok pro demonstratie. Ga je gang. Maar je weet... hier <laughs> wel uit. Ja. Nee, goed, ja, uh, even kijken, uh, wat hebben we nog meer, uh, wat nog, kan ik nog meer melden? Nou ja, goed, uh, laten we gewoon maar be beginnen met de berichten sowieso. Oh, ik moet nog wat uitbetalen, ik ben nog steeds vergeten de, de EFLs zou betalen. Ik heb wel de hele tijd aan gedacht. <lacht> ah. Ja, ja, ja. Maar ik, uh, <stut> die jullie die, kijken er nog voor mij te goed. Het rente, uh, hè? Ja, ja, ja. Ik maak er 11 van. Hmm. Uh, ja, en even kijken hoor. Uh, ik ga ook weer een nieuwe uitgeven. Dus uh, hier is de EFL-regen. Hartstikke idee. Uh, ja, type uh, uitroepteken Rompel in de chat als je, als je op Twitch zit of uh, Steam Elements. Dan kun je uh, uitroepteken Rompel uh, zonder spatie in de chat doen. En maak je kans op 10 uh, EFL's, uh, EGEL dus. Als je niet weet waar het is, hierboven ergens staat een adres. Zo, ja, het spiegelbeeld. Ja. Boven staat het adres. En dan uh, ja, daar kun je, daar heb je meteen ook een wallet. Kun je in die wallet een naampje geven. En dan kun je het aan mij doorgeven. Als je, en als je gewonnen hebt, dan krijg je wat. wat een zieke idee. Wordt dat in de chat allemaal gezegd, zie ik? Oh, Oké, okay, ja, al best type Allen Paul, zie ik. Nou, leuk. Um, even kijken. Ja, dan ga ik naar. Uh, zullen we maar meteen beginnen met goud, zilver, bitcoins en staatsschuldmeter? Denk ik. Ons vaste rubriekje, ja. Goud is uh, 18,14,70. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, ja. Olie is 109,58. Ja, die gaat wel heel snel. <lacht> ik uh, wou de browser er nog bij halen. Hartstikke idee. Zilver, 21,44. Ja, de, de, de euro die zakken weg. Wat <lacht> even een opleventje, omdat ze oh. van de ECB zei ja wij gaan de rente ook maar eens verhogen. Want, uh, een half procent. Dus toen, toen werden we even wakker, maar uh, we pleuren weer in elkaar. De, uh, uh. de browser heeft er, ja, eindelijk komt hij tot leven. Uh, volgens mij heeft de computer het een beetje, een beetje zwaar, maar uh, ja. We hebben natuurlijk nog de Bitcoin. Die is, uh, ja, volgens mij doet hij uh, sinds dat, uh, de laatste crash doet eigenlijk geen flikker meer. Ik had er ook volgens mij een schermpje voor. Maar het is weer iets naar beneden gegaan, toch? Een ja, ja, het zit allemaal een beetje rond de 30.000. <laughs> Eigenlijk is hij eenvoudig vorige week weer omhoog gekrabbeld natuurlijk. Hè? Want hij was er 27.000. Dus, uh... Is dat zo? Ja? Hij uh. dat 25.000 euro, staat hij naast. Oh, euro, nee, ik, ik zit in dollars te praten, sorry. Dan is hij nog lager. ja, maar... ja. Uh, uh, uh. Uh, nou, de DXY kunnen we even erbij halen. Ja, die, die, uh, die gaat steeds hoger eigenlijk. Hè? Die krabbelt steeds meer omhoog. Die staat nou op 103,75. Uh, oh, de dollar, jongens toch? US dollar index. Ja, ja, ja. ja. Ah goed, daar ja, hebben we het ja. vaak genoeg over gehad. Open, mag geen Amerikaanse gitaar meer kopen dan even. <laughs> Zijn er nog andere mer merken die niet uit Amerika komen? Je hebt gewoon even merken die gewoon buiten Amerika zijn gemaakt. Ah, oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar de laatste, toevallig in verdiept. Uh, ooit een Squire uit Japan. En dat, die schijnde nou. Uh, dat, dat was toen. Maar die deden dat toen heel goed. Oké. Okay. En die zijn. Ik heb nou eens even gekeken wat dat dan waard is. Oké. Okay. Ja, dat is, dat is nou een klassieker. Squire uh, een, een, een... was het. Een, een, euh, zeg maar een, een, een B-merk. Ik hoor allemaal bijgeluiden. Oké. Okay. Oh, ja, Squire uh, was ooit een B-merk, zei je? Ja, van Vender. Oh, oké, okay, oké. Okay. Gingen in Japan maken, maar die Japanners die konden het zo goed dat die nou... Die Squire's uit Japan, als je die uit... Uh, yes. hebt, de klassiekers. Mm -mm. mm -mm. Ook okay. zo'n andere gitaarmerk, die waren die allemaal reet gekregen of zo. Wat was het nou? Dat is ook zo'n traditioneel... Uh, ...Amerikaans... ...merk. En, uh, okay. ja, dat was Gibson? Door... Ja, ja Gibson, Gibson geloof ik. ja. Ik ja. het idee dat het laatste bedrijf... ...nog weggejaagd werd uit Amerika. Die kregen geloof ik zes van die SUV's... ...met, uh, met Mr. Anderson op bezoek. Oké. Okay. <laughs> ja, die, die bedrijven... ...die zijn al gewoon iets van vijf keer... ...doorverkocht, hè? zoals Vinder En... dan. En, uh, de Fenderfabriek fabriek of de Gibson fabriek. Dat, dat, ah, je hebt dan nog mensen die zeggen: van oké, okay, als je hem uit de jaren 50 hebt, dan heb je nog van de originele, die mm -hmm. nog niet doorverkocht was. Mm -hmm. Nou, gigantische bedragen. Wat dat betreft, uh, en dan nog beter zo'n gitaar hebben dan, dan, een, dan een Bitcoin. Ja, ja, ja. En uh, ah, goed. Het probleem met mijn gitaar is dat ze allemaal niet zoveel bewaard zijn, omdat eigenlijk zijn ze allemaal veel beter geworden, die gitaren, dus als, als vanuit een muzikant. Uh, niks is meer origineel. Want ik heb mijn gitaar altijd beschouwd als, uh, ik moet erop jakkeren, weet je wel. Dus ik ging alles verbeteren. Maar dat betekent dat ik waarschijnlijk enorm veel waarde gewoon daarmee weg, uh, ooit door. Gewoon betere look-nux erop te zetten, of een andere brug, weet je wel. En, um... Ja, ja. Uh, uh. Ja, die, die, die frieks die gaat het natuurlijk om, om het antieke natuurlijk. Ja, uh, uh. ja, ik hoorde vandaag dat de, de, de, de rode Gibson Les Paul van, uh, die, een van de gebroeders, die tot een van de gebroeders Gallagher van Oasis behoorde, uh, geveild is. En dat is een kapotgeslagen gitaar. Die ooit bij een van de vele ruzies tussen die twee broers uh, kapotgeslagen heeft. En die is gewoon voor een paar miljoen verkocht. <laughs> Oh ja. ja ja ja ik vind het wel grappig van uh, die die, uh, die Sappa die zoon van Sappa die speelt op een uh, ook wel eens op een, uh, een in de brand gestoken vender okay. uh, Hendrix dit het wel. die had zijn vader had die toen uh, gekregen oh, ja, die ja, ja. heeft hij weer helemaal opgeknapt okay. die, die is weer gewoon goed ja, maar ja. Uh, ja die is ooit uh... ja het verhaal daar wel... Het verhaal ja. daarachter was dat uh, uh, Jimi Hendrix die wilde eigenlijk zo'n steekvlam laten kopen uit die gitaar. Dat was eigenlijk niet, helemaal niet de bedoeling dat hij in de fik zou gaan. Maar dat werkte niet. Dus toen ging hij uh, er maar een ritueel van maken en probeerde ondertussen proberen aan te steken. Ja, je ziet hem ook steeds met olie eroverheen gooien. Hè? Of dat was moment, Ja, want dat was het elementje wat die vlam moest maken. Dat heeft hij er maar overheen gegoten en toen ging hij er maar een ritueel van maken. Het oorspronkelijke idee was dat er een, een vlam uit moest schieten uit de gitaar. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik hoorde van uh, Richie Blackmore, die, die had ik een tijdje dat, dat in elkaar slaan. En, uh, <laughs> maar die, die ging dan voor uh, de laatste set zo, voor toegift, ging hij toch wel even uh, zijn gitaar omwisselen dan. Okay, dat hij hem ja, in elkaar ja. sloeg. En, uh, wat ik ook een mooi verhaal vond, er uh, was een... Ik uh, een beetje weer verdiept, er was een, een, een, een vender die gemaakt werd, ook volgens mij ja, of zo, Mexicaans, ik weet niet. Maar die was uh, wat beter geconstrueerd dan normale Fender En daar was er nog een band en die ging dan ook <laughs> die ging zijn gitaar dan in elkaar slaan als act. En die gitaar die wou niet stuk, dus alle speakers en alle versterkers en overal waren die op een ronde, dat was allemaal kapot, maar over die gitaar was het nog heel. <laughs> nee, kan je die oefenen ook, hè? Dit soort dingen. <laughs> Een beetje zoals Elon Musk die zegt, uh, ja deze SUV heeft kogelweerend glas. Hier, uh, kijk, gooi ik een kogel tegen de ruit aan. <lacht> Knol. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <lacht> ja, ja. Maar, uh, ja, laten we naar de berichten gaan. Ik denk dat we alles wel al een beetje gehad hebben nu. Van de, uh, we beginnen eigenlijk al meteen met, uh, oh jongens, even kijken oh. Ja, hier staat die idee. Oh, Hallo. Oh, ik had er nog niet aangeklikt. Zo oh, jongens. Uh, nou ja, in ieder geval met, uh, met het berichtje over de, je had ja, het al een beetje genoemd tussen neus en lippen door, de, de rentes van de centrale bank, de ECB. Dat is van alles ja. aan de hand. En er wordt gezegd, waarschijnlijk in juli, voor het eerst in elf jaar, de rente omhoog. Dus ja, het is toch absoluut onvoldoende vergeleken bij die uh, inflatie die nu is. Ja toch? Het is wel, wel in ieder geval ja, geen, geen, geen kwart procent. Dat had ik ook nog gekund. Dat ze ja, ze loopt al zo achter. Mm -hmm. Ik vraag me af of ze ooit nog van die paniekverhogingen gaan doen. Als die euro helemaal wegzakt en die inflatie uit de, uit de hand loopt dat ze dan opeens uh, uh, 2 procent erop gooien. Of zo. Mm -hmm. Maar in ieder geval het wordt aangekondigd en Klaas Knot, die, die gaf, dat had het ook wel te signaleren. Ja, ja, ja. We wel los. Ook, uh, die man heeft toch zo'n ja, totaal netteloze figuur van een, een totaal netteloze... Uh, <kijkt> ja, hij laat luchtballonnetjes op om te kijken hoe dat dan valt. Hè. Nee, nee, ik besta ook nog. <lacht> <lacht> ja. Pensioneerde. Maar ja. ik het het handigst en dan kun je ze altijd zeggen nee, die heeft geen officiële functie en uh, die gaat er niet over als het daar heel slecht valt en neem het terug. Ja, je... Het lijkt wel of dat enorme effecten heeft op alle markten. Dat, weg... dat wegzuigende, ja, als we geen geld drukken, dan flikkert het ook gelijk. Het wordt allemaal daarop gebouwd. Daarmee op houden, dan flikkert het allemaal in elkaar. Mm -mm. Maar dan moet je natuurlijk in een stablecoin gaan zitten, UST. Dat is ja. ietsje veilig. Stable. <laughs> Terra Luna. <laughs> ja, die is nog verder onder nul. Dat is echt nou, onder nul? Uh, e ja, echt 0, oneindeloze rits met nul en dan een getal. En dat blijft maar omlaag gaan. Mm -hmm. ja, maar er was een video van de Jeff Burrick, zat ik de Dollar Vigilante. En die had die, die Luna gekocht toen hij op 0,0000001 stond. Want hij zat op Binance te kijken en het leek erop dat hij niet lager kon. Dat Binance gewoon te weinig decimalen had voor, uh, voor mm. dat. Uh, en uh, toen vielen de, de bits vielen steeds meer weg. En toen dacht hij, nou, ik ga het wel proberen. Toen heeft hij. Uh, de, maar je kan ook maar maximaal aantal coins kopen. En dat had ook geen rekening gehouden met die lage prijs. Mm. Dus kon hij maximaal 300 dollar kopen. Maar had hij, op een gegeven moment had hij zoveel Luna gekocht. Zodat uh, als je het. Zou terugrekenen naar de prijzen waar het een maand geleden op stond. Zeg maar. dan, dan was hij een miljardair. Of zo. <laughs> <laughs> maar maar, eh, maar bij, nu was het 5.000 dollar. Maar de, de, de, de volgende dag was het dus eh, eh, 2,5 miljoen waard. Dan had hij al wat verkocht. Maar oh, hij heeft joh. er toch een miljoen uitgesleept. <laughs> Je, het is toch alweer omhoog gegaan of zo. Eh, Het ging van 0,5012 naar 0,30. Oh, eh, okay. Dan een vijf of zo. Mm -mm. Ja, maar ja, dan hij heeft hij heeft die waarde, maar kan hij het ook kwijt? Hij heeft het al verkocht voor een groot gedeelte. Hij heeft het al verkocht. Okay. Oh, jongens. Maar heb ik, meer ja, ik kan me niet voor. In <laughs> dus een één een, een nacht heeft hij een miljoen verdiend. Dat is, wel, dat is wel raar met een gokje van eigenlijk maar 5000 risico, want dat is maximaal wat je kan verliezen. Uh, ja. Maar aan de andere kant. Je weet toch nooit bij welke decimalen het gaat ophouden. Dat blijft natuurlijk ook een enorme gok. Want je kan er ook ingestapt zijn bij 0,01 dollar of zo. En dan, uh, ja, dan zakt het nog verder weg naar 0,00001. En dan krabbelt het een beetje op, maar daar, daar kom je nooit meer van terug. Dan. Het lijkt me wel leuk voor als je zeg maar een keer ergens een miljoen van wil hebben. Je <lacht> gewoon een miljoen luna hebben. Ja, voor het tijdelijkje. Ja. ja. Luna miljonair bent. Uh -uh. Ah, nee. Ja, ik heb wel. Ik verdien ongeveer per dag uh, toch al dik en bijna 10 miljoen honk. Kijk. Oh. Ja. <laughs> ik heb 3 miljoen honk gehad ooit. Uh -uh. Nee, ik heb uh -huh. nou uh, ben een honk gaan steken op uh, advies van uh, van Yoshi. Je honk steken? Ja, ja, ja. Okay. En dan uh, ja, ik steken dan tegenover uh, ook zo'n zo zo zo virtuele dollar of tegen uh, een van of andere token en dan, uh, ja, dan krijg je gewoon, uh, ja. Maar is dat niet, dat is toch geen steken dan met een liquidity provider dat je dan uh, gelijk het ja, af doet van, van twee dingen? Ja, je zit dan in een liquidity pool ja, en ja, als ja. mensen uh, omwisselen in die pool dan, uh, dan krijg je daar ook nog wat van. Ja, gebruiken ja. ze jouw voorraadje. Ja, uh, uh, dat is wel leuk. Hm. Ik had toch al, uh, ik weet niet, honderden miljoenen voor Yoshi gehad. Met al zijn uh, races en zo. <laughs> dus ja, denk... dat gaat dus ook al wat er gebeurt. Mensen die liquidity voor, hm. uh, gaven voor UST versus... Uh, dan doe je een gelijk bedrag erin voor uh, UST en voor een andere, andere coin. Mm -hmm. En dat op een gegeven moment, als dat ding door, door de grond zakt... dan wordt jouw hele emmertje UST geleegd. Nee, die, die komt helemaal vol te zitten. Natuurlijk willen mensen vanaf en jouw emmertje, USGT of zo, die wordt uh, helemaal geleegd. En dat, ja, dat, uh, daar kom je niet meer van terug als het niet, uh, ik denk dat dat heel moeilijk echt uh, te breien is. Maar ja, ik denk dat ik Permanent dat, impairment wordt dat genoemd. Ik verwacht niet dat je zo'n bankrun gaat hebben bij uh, de honktoken of zo. <laughs> nee, het gaat gewoon niet om grote bedragen, maar. Ik denk Tot wel dat er een heel paar veel miljard dacht, in, die, in de USD. Hè? Er zijn wel uh, mensen natuurlijk die dachten... wat is toch gewoon bescherming? Die, die, uh, Hoe heet dit die Koreaan? Uh, moest beschermd worden, toch? Ja, er ja, zijn natuurlijk ook mensen... Mensen die crypto kopen, gewoon... Uh, die weten van, oh, het kan omhoog en omlaag gaan... Dan moeten we een klein beetje... Maar stablecoin, dan denken ze, oh, daar kan ik gewoon een hoop inzetten... Want het is toch uh, gekoppeld aan de dollar. En dan, hmm. uh, ja... Dan krijg ik 20% rente. Dat zou gelijk al, natuurlijk, een, uh, een heel achterdochter moeten maken: dat ik 20% rente krijg. Of dat ja. wel te handhaven is. Ja, ja. Nou, we hebben ze het over een hard fork? Ja, inderdaad. je. Een, een teraline, bedoel, ja. We proberen het nog een keer. Maar je kan gewoon niet: je kan niet één crypto-asset met een andere crypto-asset dekken. Hij ja, ja, ja. nou, had ook voor meer dan een miljard aan. ...Bitcoin, die heeft ook al verkocht, hè. Daar heeft hij klein bijna, bijna niks meer over. Dus dat is best wel een stevige crash geweest. Maar ja, als iedereen eruit wil... ...omdat ze denken dat het misgaat, dan... ...kan het hard gaan, natuurlijk. Ja, ja. Maar uh, we gaan even naar is... de... Ja? ja? Maar ik denk dat het uiteindelijk... Uh, ...wel goed is voor Bitcoin. Uh, dit is een beetje het zelfreinigende... ...en de... Ja, ja. Ja, dat, lisme, dat, ...dat gewoon dit soort... ...we bezig moeten... Wel ja. ten onder gaat, gewoon. Uh, uh, ja, de... als de munten die overblijven dat het wel goed is als die zich over de termijn weer herstellen snap je mm -hmm. ja, als het natuurlijk voor, als het tether gaat dan uh, denk ik dat het wel uh, een hele grote klap voor bitcoin wordt hè. Mm -hmm. want er stond natuurlijk ook wel een run op tether omdat iedereen dacht van ja al die stablecoins zijn nou even gevaarlijk uh. dus mm -hmm. die, uh, die gingen uit de tether en die moesten opeens een enorme berg liquideren om uh, om overal aan te is wel gelukt, maar er zat ook een dip in van 5 cent, geloof ik. Ja, en hoe, je... lang, hoe, hoe lang wordt er dan niet geroepen dat Tether ten onder gaat? Dat, dat hoor ik nu al, vijf jaar of zo? Nou, ja, ik begin ook niet meer te geloven. Naar je. Nee, ik denk dat ze het inmiddels ook, want ze hebben dat die gestolen bitcoins hebben ze inmiddels al terug. Ja, wacht dus... de overheid heeft ze terug. <laughs> ja, maar die, die, die, die bedrijf heeft ze toch gekregen, of niet? Ook niet, dat ik weet. Oké, okay, nou ja. Um, maar we gaan, we, ja, goed, we zullen wel een keer, weer een keer een update met Josje doen. Die, uh, die houdt er zich er heel erg mee bezig. Um, ja, we hebben hier een uh, berichtje. We gaan even over de Amerikaanse toestand in Amerika hebben. Twee berichten die een beetje elkaar horen. Van hebben de wholesale inflation rose 11% in april. Uh, as, uh, we kijken hoor, de producer prices keep accelerating. Ja. Ja, het blijft nogal wel omhoog gaan. Uh, maar ja. Er zijn ook mensen die zeggen. Hey, dit, dit is de piek. Ze uh, <laughs> zitten erbij. Dat want, uh, ja, de, de economie gaat langzamer lopen. En dan wordt de olievraag minder. En dan zakt de olieprijs in elkaar. Ik moet het nog zien gebeuren. Want in Sri Lanka. Daar hebben ze nog voor één dag brandstof. Nou, uh, ik denk dat zeker in dat soort landen. Ja daar. Uh, daar, uh, daar. Daar. Zitten ze toch wel heel krap. Ik kan me niet voorstellen dat de vraag heel erg terug gaat vallen. Mm -hmm. Maar desalniettemin vond Biden het een geweldig idee om in deze tijden. Uh, Oké, okay, de Biden Admin, uh, administration hebben we dan over. Die, uh, die zegt van uh, cancel massive oil and gas uh, lease sale. En record high gas prices, mm -hmm. is dit bericht. Ja, dat viel niet zo goed. Dus je mag nou niet naar olie gaan boren. Terwijl de prijzen en zo enorm hoog zijn. En je mag ook geen Russische olie meer kopen. moet moeten leiden, plebs. Maar ze gaan wel, hij gaat wel de sancties op Venezuela verlichten. Dus je gaat <laughs> de ene schurk met de andere. Als, als die Maduro. Wie zit daar nou? Maduro, ja? Als die, als die ja, weer ja. wat fout doet, dan krijgt iedereen een boord op zijn oren en dan, dan mag, mag Poetin weer leven of zo. <laughs> je vraagt je af waarom iedereen zo verbrand moet zijn. op aan Amerika. Uit de goedheid van hun hart mogen ze olie leveren en dollars ontvangen. Dat is een ja, rare wereld. Het moet een gunst zijn, hè? Ja, het is een gunst om aan Amerika te, te mogen leven. Ja, ja. Maar in ieder geval, productie, dat gaan we niet doen. Want, maar ja, het is natuurlijk ook zoiets. Ze willen, ze willen eigenlijk, dat heeft Obama ook al een keer gezegd. Hè, met mijn plan gaan de, gasprijs, of de, de brandstofprijzen enorm omhoog. En dat is ook dat is de bedoeling. Want het is de bedoeling dat je de deur niet meer uitkomt en niet op vakantie gaat. En, ja, uh, austerity. Energie om de planeet te redden natuurlijk. Ja. Uh, alleen uh, de elite mag nog op vakantie. Die willen geen plebs in een uh, plane hebben. Nee, inderdaad. Mm -hmm. mm. Maar uh, ondertussen, ja, met dit alles. Uh, ja, dus, uh... En de EU gaat ook Russische olie uh, blokkeren, begrijp ik. Waarvan de Duitse... Ja, in Duitsland krijgen dan helemaal gigantische energieprijzen. En wij natuurlijk ja, ook wel, denk ik. Ja, ja. En de concurrentiepositie holt natuurlijk verder achteruit van Europa. Het, is, het lijkt echt of, of ze in EU een soort zelfmoord aan het plegen zijn. Ja. Maar uh, als, je het, als je het mengt, die olie. Als, uh, zolang je niet meer dan 50% uh, Russische olie ergens doorheen hebt zitten... dan, dan is het geen Russische olie, hè? <laughs> Doe het doet een beetje aan een de racisme-debat <laughs> te denken. Hè? One drop, uh, wanneer ben je zwart? Ja. Zwarte? <laughs> Wanneer is iemand ja. zwart en wanneer is iemand blank? Ja. Wanneer is olie Russisch? Of... <coughs> ja, ah, ik begrijp ook dat het, dat het midden het ja, Maar zee... als het verkocht is aan India, dan is het toch daarmee Indische olie? Omdat het uh, nieuwe eigenaar heeft. Ja, ik had oh. gehoord dat in Rotterdam, dat het al gewoon, uh, als je 49% uh, Russische olie hebt, dan, dan is het dan niet Russische olie. Want dan is het 51% on-Russische on olie. <laughs> ja, wat ik ook ja. zo te denken, wat je zou kunnen doen is dat... Shell kan bijvoorbeeld zeggen, ja, we kunnen geen Russische olie kopen. we krijgen we wat donder mee. Maar we kunnen wel zelf naar olie boren en het, en het opboren, zeg maar. Nou, Dan koop je ergens een stukje land. Ergens een of ander eilandje, Gran Canaria. Er vaart dan zo'n Russische tanker in, Die pompt het daar in het gat. Dan popt Shell het er weer uit. En dan heb je, dan heb je olie. Mm -hmm. Maar ik bedoel, Hitler was er ook zoveel procent Joods. Die was dan toch niet genoeg Joods om... Nee, om te kunnen zeggen dat hij joods was. La, ah, dat is met olie was... ook zo eigenlijk gewoon. grote vader was joods, hè? maar, maar dat, dat zei die Lavrov uh, laatst. En uh, die werd daar helemaal voor afgefakkeld. Terwijl het gewoon in de Jur Jerusalem Post heeft gestaan dat uh, Hitler voor uh, zijn grootvader. Waarom, waarom mag dat niet gezegd worden dan? Ja. Geen idee. Nee, nee. Het is gewoon alles wat, wat uit Rusland komt, dat is gewoon allemaal fout. Dus, uh... mm. En het is allemaal verontwaardigd. Maar Zelensky mag wel zeggen van... Nou, wat er bij ons gebeurt, Lijkt op de holocaust. <lacht> wel, daar hadden ze ook wel een beetje problemen mee. Maar het <lacht> laatst toch ook toegeven... dat de nazi's zo zijn kant vochten en zo? Heb je dat toegegeven? Ja, dat zijn gewoon beelden van... En het heeft ook gewoon in de westerse kranten gestaan... een paar jaar geleden. Ja. <lacht> de daar, daar opeens ben je een conspiracy theorist... als je dat uh, zegt. <lacht> Maar uh, desalniettemin vindt het, uh, het Huis, uh, neem aan dat dat het uh, congres is of zo, het parlement van de VS, die vindt het prima dat er uh, 40 miljard naar Oekraïne gaat. Ja, een God godwin. Zo... Ja, terwijl er, geen, uh, terwijl er geen babymelk meer is in zit. Nee, in de... nee, de nee. Uh, er uh, is overal tekort aan. Die vergelijking is nogal olie. De, uh, er is één bedrijf die maar 40% van alle babyvoeding. Dat is natuurlijk ook al gevolg van regulering, want door die enorme. Woud aan regulering gaan die bedrijven fuseren. Omdat ze dan de juridische kosten kunnen delen. En mm. dan krijg je één bedrijf die 40% van de babyvoeding maken. En die worden dan alsnog gesloten. <laughs> dan krijg je tekort aan babyvoeding. Je mag ook niet importeren. Want de babybelk uit Mexico, Canada en Europa voldoet niet aan de eisen van de FDA. Je mag mm. het ook niet zelf maken. Dat zeiden ze ook. Dat is gevaarlijk als je het zelf zou gaan maken. Dus nu krijg je uh, groepen waar ze zoeken naar... Uh, hoe heet dat? web -nursers, van die van die vrouwen die dan de borst geven aan, die, aan, uh, aan jouw kinden. Er uh. staat in, uh, in de chat dat de audio laag uh, low is. Oké. Okay. Hm. Uh, in volume laag. Speciaal van, uh, van iemand, iemand of uh, yo, Eldorado? Yo. Ja. Nou, bedoel, bij ons staat de... alles hoog hoor. Maar, uh... maar is het één is uh, ja. persoon die zag ja, of is het allemaal zacht. Uh, nee, hier, de, hier op de, de meter is alles hoog. Ja, okay. ja dan liggen we ernaar. moeten ja. even de box harder zetten zo. All audio okay. is low, ja, ja, weet ik niet. Uh, ja. was, uh, ik kan wel even checken hoor, anders lullen jullie nog even we door. Gaan we gaan naar de master uitgang. ja, dat ja, weet ja. Niet. Nee, maar, uh, ik niet. Maar eh, ik uh, heb... Ieder geval de... wel, ja, ja. Over, over die baby melk, also, mm -hmm. uh, ja, als we daarover doorlullen. Ah ja, moet die... je het wel kunnen horen, Peter, over die dat baby ja, die zit het daar, te kijken, ik maak gewoon wat geluid. Ik niet in de microfoon praten zo. Ja, dat zit ik een beetje zo. Maar ja, je mag het dus niet maken, dat was al fout. Je mag het niet kopen uit het, importeren uit het buitenland. Je, je, de producent mag het niet produceren. Dus dat lijkt wel of ze. Of ze we ...willen dat die spike ...uit die gevaccineerde moeders... ...dat die ook echt gewoon die baby's ingaan. Dat je, je moet niet uh, uit zo'n flesje... ...moet je dat halen. Nee, die, die, die vaccins die moeten gewoon... ...de midden gepompt worden. Ondertussen ja, ja, gaan ze... ...40 miljard aan oekraïne geven. Wat Overigens... ...53 is uiteindelijk... ...als je het, uh, als je het echt bekijkt. Uh, het raar is begon met de vraag om 33. Toen werd er 40 aangeboden. Gelijk al. En... Uh, en nou is het dus 53 miljard en er is natuurlijk geen cent die naar, echt naar, naar Oekraïne toe gaat. Het gaat allemaal gewoon naar Raytheon en al die wapenleveranciers. En die, ja. uh, die pompen dat daar naar Oekraïne in en dan wordt het of doorverkocht of, ja, of ge gebruikt. In ieder geval, ja, uiteindelijk moet de Oekraïense bevolking weer afgeperst worden om dit terug te betalen. Hey en Johan, heb je het geluid gecheckt, jongen? Ja, uh, nee, het klonk goed uh, bij mij. Ah, we ja, hebben Eldorado, is iets mis, joh. Uh, heb je koptelefoon uh, niet, zo het... niet zo bestaan ja. ja. ik weet niet ja goed, het is sinds dat mannen zwanger kunnen raken wat is zo'n babymilk een, uh, een baby milk. Baby -milk ja. <laughs> Rand Paul die probeerde het tegen te houden toen is het tegen te houden hij, hij doet zo'n heel zacht dingetje van ja, ik wil een commissie die bekijkt waar het geld naartoe gaat ja, dat, dat was al te veel dat was, was al niet patriotistisch dat uh, je stand with Ukraine but... Ja, eh, vragen waar het geld naartoe gaat, dat is wel heel absurd. Eh. Dat is het laatste wat ze willen? Ja, nou ja zo'n commissie kan je gewoon aanstellen en dan is er nog niks aan de hand. Zet je gewoon een paar uh, mensen in die, die er een beetje mee profiteren. Dus, uh, alsof het daarmee voorop is, met, alsof dat, dat een barrière is aan commissie. ja goed, dus in Nederland al 70% van het. Uh, van ...dat van het belastinggeld al niet met te traceren is... ...waar het nou precies aan uitgegeven wordt... ...en dat zegt iemand van de rekenkamer... ...en die zegt het ook nog bij de staatsomroep, bij Buitenhof. <laughs> so ja, dat stop toch helemaal af te pace. kijken. Ja. Zich 50 procent. Ja, nou. ja. Maar goed, als je al kijkt hoe ze dan in Amerika omgaan... ...met die Infrastructure Bill. Er waren heel veel pagina's, niemand had het gelezen... ...maar er waren mensen die hadden dat toch geprobeerd... ...om allemaal door te spitten en dan... Dus er ging ook een deel van de, het geld ging naar gendergelijkheidstraining bij de Pakistaanse politie. Ja, ja, ja. Dat is een infrastructuurbill. Ja. Dus om bruggen te repareren hè? in Amerika. Ja. ja, maar het is denk ik zo dat, uh, Ja, Het zijn 3000 pagina's en je moet er over twee uur over stemmen. En het, het interesseert ze ook gewoon een bal wat er. Uh, als hun dingetje er maar in staat, ik denk dat ze dat even. Even kijken, van sta pork staat mijn pork er al ja. wat erin genoemd. En uh, ja, als dat krijgt, dan boeit de rest niet. Zijn 20% minder hard dan uh, andere dingen. Ah, ik weet niet, misschien staat er wel een vette compressor en een vette limiter op de andere dingen. Ja. Zet, zet, zet hem dan gewoon 20% harder? Ja, ik heb hem, ik heb hem bij mij iets harder gezet. Maar ah, dan kan je wel, kan het wel dat je ah, dan. Het valt een uh, reuze mee. Dat is ten opzichte, ten opzichte van, van, uh, van uh, FM3, van Radio 3. Er uh, uh, uh. staan allemaal. Ik ben een je keer je geweest bij oversturen. Giel Beelen. Je Zit dat daar oversturen daar denk ik bij. Ik Ben een keer bij Giel Belen geweest en er staat gewoon een meter hoog uh, rek aan uh, compressors. Alles oh, doorheen okay. gaat om alles gewoon helemaal tot aan de fucking limit toe te blazen. <laughs> ja, ja. Dat, dat zijn allemaal analoge compressors, want dat kost met elkaar denk ik een miljoen euro en dat, dat is door een Amerikanen neergezet, want uh, dat, dat, dat kopen gewoon een bepaald geluid van een radiostation. Dat kan je tegenwoordig gewoon uh, in een app doen Ja, ja, ja, ja maar ja, dit is zo gek, dat gebruiken nog analoge shit, toen, toen nog app En nu niet oké. veel geld kosten denk ik uh, 15 jaar geleden, misschien nu niet meer hoor ah, okay. Ah, dat, dat, dan, dan, uh, dan komt er, dan, dan er zo'n gast langs en die, die, die heeft het geluid gedaan voor uh, uh, je wel, uh, ergens in het Amerika-station. Dat ja, vet ja, ja. klinkt. Die, die pleurt die rotsel er neer, die komt in een kast. Die kast gaat op slot, Alles gaat er het erin. Ja, oh, het is uh, helemaal vol met multiband compressors en enhancers en shit. en, uh, en nog klinkt die reclame harder dan dat. <laughs> zeg je? En dan nog klinkt er reclame die er tussendoor komt, de uitzending. Harder dan het geluid van de uitzending. Ja, ah, daar niet meer denk ik. Daar ah, niet meer, want dat, dat is echt... Uh, maar... ik, ik heb daar een bandje gezien en die speelde dan akoestisch en die speelde live. En je weet niet, elke frequentie die dat die, die, die bandje maakte, die, die was helemaal nee. tot de klimmen toe uh, gezet. <laughs> ja, maar wat als zo'n ding uitvalt dan? Valt dan het hele radiostation uit of is, gaat die dan gewoon naar minder geluidskwaliteit? Dan gaat de benzinemotor aan... <gulter> nou ja, het is een rack met heel veel verschillende soorten apparatuur. maar ja, ik bedoel... ...misschien hebben ze een plan B, dat ze het gewoon door een digitaal set kunnen gooien dan, maar ja... ...dat soort spul... Dat ja, is ook niet zo spannend. Ja, dat, dat, dat spul, als je, als je daar niet verder niet aan komt en je zet het gewoon aan, dat gaat gewoon niet stuk. Deze. Ja. theoretisch ja. dus kan het stuk, maar het gaat in de praktijk. Als het werkt, don't fuck with it. Dat is eigenlijk het idee. Ja, maar dat is, dat is uh, allemaal high-end troep. Uh. Mm -mm -mm. Ik, uh, dat, dat, zeker als je daar met je klauwen verder niet aankomt, dat, dan gaat er gewoon nooit stuk. Ook geen glas ik, cola ik geen overheen gegooid, hè? Nee, dank je. Geen glas cola, dus het, het wordt, het denk ik, beter. Of het is, oh, oh, yeah. bedankt voor de aanpassing, maar het helpt nog steeds, geen Grisart. Nou <laughs> ik denk dat het een windows is. It's better is. now, staat mm. okay. er. Wat heb je gedaan, Johan? Ik wat heb hem iets omhoog gedaan, maar dan heb je de kans dat hij dat overstuurd oh, oh. uh, is af en toe. Ah, dat klinkt raar, man. Uh, uh, klinken we uh, net uh, als een imaal. Hey, uh, Oké, okay, <laughs> hem mogen ze, maar hij komt wat meer in het rood. Nou, dan moet je hem later een keer terug... Uh, <laughs> Bovenste al, uh, van de studio. Hey, hey, uh, klinken we, nou, klinken we, vraag eens even van Eldorado, of we klinken als, als de zanger van Cannibal Corpse? Of <laughs> dat het wel meevalt? Gewoon. <laughs> eh... En je hebt, ook geen, ja, je hebt ook geen limiter op het eindproduct, toch? Dus iedereen heeft zijn eigen individuele limiter, toch? Ik heb wel nog bij uh, OBS-frieks, uh, uh, uh, de plugin-nerds, uh, uh, uh, daar heb ik een idee uh, er doorheen gejaagd: van, uh, is het niet een idee om aan de einde van de, waar de audio ja, ja. uitgang van de audio, om daar ook een keer uh, allemaal plugin, audio-plugins te doen, compressors ja. en al die shit? Goed, als we de uitzending ja. terug luisteren en we klinken allemaal als een imam, dan, uh, dan zijn we te ver gegaan. <laughs> ja, je zou gewoon in dat pakket kunnen inbouwen, want er komen een aantal streams binnenzetten. En gaan, gaan, die worden gemixt en die komen naar buiten. Je zou gewoon kunnen zeggen één superfilter. Voor gewoon... uh, no distortions. Oké, okay. ja. mooi, mooi. Superfilter die gewoon alles comprimeert en dynamiek ja, dat... uh, compress aan, aan de inganger en mixt. Uh, op het goede niveau gelijk bij elkaar en weer wegwekst, dan heb je er helemaal geen omkijken meer naar. Nee, dat, oh, heb ik dat, dat heb ik inderdaad uh, doorgegeven aan uh, een paar van die OBS, nou niet alleen OBS ontwikkelaars maar mensen die plugins ontwikkelen, hm. dus uh, die vonden het wel een goed idee. En, ja. ja. Gewoon een fix all the sound hm. problems, ja. uh, gewoon altijd standaard niveau uit, alles weggeregeld aan de ingang, ja, Mooi ja. filters eroverheen, compressor helemaal klaar, uh, aanzetten en werken gewoon. Uh. Maar uh, dan gaan we nog eventjes verder, want ja, het gaat natuurlijk hartstikke slecht met Amerika en uh, er is geen babyvoeding meer en dan uh, gooi je, je <laughs> toch nog uh, 40 miljard naar Oekraïne toe, waarvan je weet dat het in de zakken van politici eindigt. Wat je dan Maar um, <laughs> wat ga je dan doen? <laughs> ja, dan stuur je toe weer troepen naar, uh, naar in dit geval Somalië en uh, ik denk dat de rest van het Midden-Oosten zal ook nog wel volgen. Ja. Dat ja, nou, is, is altijd het verhaal wat anarchisten te horen krijgen, Want, ja, als je de overheid wil, ga je dat naar Som Somalië toe. Dus misschien zijn het allemaal N-cap uh, militairen die... <lacht> ja ja oké, okay, dan ja. ga ik ja. naar Somalië toe. Dan uh, zit je wat uh, onder een Biden-regime, dan met een militair Biden-regime inderdaad. Ja. Nou ja, Somalië wordt gewoon van ons afgepakt als kappers. Ja, nou ja, wel, vorige is keer wel. is het er ook niet gelukt hè? met, uh, je weet nog wel, black Hawk down uh. Ja, het, is... Ja, ja, en en... het is helemaal niet de bedoeling dat het lukt. Ik denk dat het... Nee. Weet je, misschien is het wel zo gezegd: van oké, okay, Biden, oké, okay, oké, okay, we gaan uit Afghanistan. Maar dan willen we er wel iets voor terug Een ander landje ja. voor terug hebben. Een we ander meest... landje voor terug waar we <laughs> kunnen rondpompen <laughs> ah, toen... Het moet goed corrupt zijn, zodat we dat geld ja. dat daarin gaat, dat kan een, een alle hoeken en gaten komt wat eruit en niemand kan het traceren. Dus er gaat geen journalist ja. naartoe om te onderzoeken. Waar het gebleven is. Wacht, dan hebben we twee mogelijkheden. Ik denk dat het uh, goed, goed, goed, goed makertje Somalië toen weer uh, kwam. Mm. En, uh, en waarschijnlijk voorziet Oekraïne? hij ook Oekraïne, dat Oekraïne. Dat wordt een beetje een probleem, omdat uh, de schijnwerpers staan er wel op. Hun, bij, dus de e-mails zijn allemaal uh, gelekt en, en uh, zijn nou searchable in, online. Met 10% voor de big guy. En uh, al, al zijn uh, neveninkomsten. Dus uh, ja, er is een ander oord nodig om dat geld weer te wassen, denk ik. Ah, nou ja, Oekraïne is ook al, al leuk. Ja, maar ik, ik denk dat er nou een beetje te veel schijnwerpers op staan op Oekraïne. Dat uh, mm -mm. moet maar in Somalië gebeuren. Wat is er eigenlijk zogenaamd aan de hand? Wat is er raak aan de hand in Somalië? Is... <laughs> ja, waar? Hebben ze nog geen, geen... geen overheid. <laughs> hebben ze nog een excuus? Genoog... Uh, je oh, een wat, piraterij, wat... hè? Piraterij. Oh, piraterij. Oh, en en heeft de, de, de Amerikaanse tankers hebben er last van. Oh, Al shabaab Welke tankers? Ga ja. <laughs> druppel olie te vinden, man. Oh, er is geen olie meer. <laughs> <laughs> <laughs> Nee, maar je hebt natuurlijk ook heel veel. Uh, en het heeft geen overheid, natuurlijk. Hè? Dus dat, dat, dat vinden ze ook niet leuk. Hè? Dat het ja. gewoon goed, goed, gaat, goed gaat met de mensen uh, sinds er geen overheid meer is. Nou, ja, maar ik bedoel, uh, in, in, in, bij ons in de gouden eeuw hadden we de kop van de ijsgepen, hadden we gewoon een eigen kanonnen. Mm -hmm. ja, er liggen ook nog twee ah. olietankers begreep ik. Ja, de van de Sri Prins. Voor de kust van Sri Lanka. Ja. Want. Uh, maar daar kunnen ze, die kunnen ze niet betalen. Ze hebben nog maar één dag een brandstof. Dat zal de, na vandaag wel nul zijn. En dan liggen er twee olietankers voor de kust. Maar er is geen geld om die te betalen. Maar hebben ze wel zo'n een huis van de ex-president. Die hebben ze in de fik gestoken. Waar, waar drie lambo's stonden. En allemaal de hele garage vol met dure auto's. Dus zou ik zeggen, steek dat dan niet in de fik. En bied dan aan dat die, die lambo's wil ruilen tegen de inhoud van die tankers. Maar die piraten, kom op zeg, dat zijn gewoon vijf man in een korte broek... met een klastikof en in, in een rubberboot. Dat is, dat is toch wat het is. Ja, ja, ja. Nou, ja, meer, is het, meer is het niet, toch? En Ik heb ook wel eens gehoord dat, dat heel veel gif gedumpt wordt... voor die kust daar, bij Samaralië. Omdat ze denken, oh, die hebben toch geen overheid. Dus dan kan je daar wel, uh, wel gif dumpen. En die vissers die zijn natuurlijk helemaal zat dat ze... Um, ja, dat uh, hun uh, gif gedumpt wordt uh, voor hun kust. En dat dat de reden van die piraterij is. Dan is het mm -hmm. eigenlijk gewoon een soort zelfverdediging tegen vervuiling van jouw, eigen, van jouw visgronden. Mm -hmm. maar, ja, ik weet niet of dat uh, helemaal klopt, maar. <laughs> zou <laughs> ja. ja, het zou me niks verbazen. Ja. dat ja. logisch. Met vissen had het te maken dat gewoon de vissen werden weggevist. Uit de viswateren van Somalië. Ja, dat kan ook nog eens. Daar waren ze pissed over. Mm -hmm. Uh -huh. Ah, er is, is, er is geen overheid. Dus er is nou, een... oh, ja. ja. Of de... wel, of wel, maar dat, die, die kan niks. En, uh, je, het is heel, veel, heel tribaal, hè? dus je hebt overal stamhoofden en uh, ja. Die zijn warlords hebben, denk ik. Hoor, die ja, uh, ja. Nou, Tribaal plus, er is een oorlog waarbij uh, natuurlijk één deel van Somalië... Daar zit de ene belastingboerderijmanager en in het een, ja, ja, ja. een andere belastingboerderijmanager. Ja. Dus er zijn nog steeds overheden, alleen ja, die verschillen gewoon in gewelddadigheid. Ja. Maar ze zijn er wel. Ik ben niet één, ja. maar ze hebben twee overheden. Ja, twee overheden. ja <laughs> ook een druif, inderdaad, ook wat Johan terecht zegt. Toch heb ik wel eens gehoord dat uh, iemand die ging dat dus nakijken hoe, hoe Somalië, nou, want ze hadden eerst wel een een centrale overheid en die, uh, ja, die is ergens een keer gewipt of zo en uh, zelfs met die warlords die daarna kwamen als je het vergelijkt met andere Afrikaanse landen dan was het een stuk beter af, bijvoorbeeld mobiele telefoon was het, was het goedkoopste van, van uh, alle Afrikaanse landen de tarieven en uh, zo waren er een heleboel als je een, een heleboel markeringen vergeleek was het inderdaad een stuk of, of voorbij, vooruit gegaan we hadden volgens mij ook de, de, de grootste dichtheid van uh, telefonie daar. Hè? Van heel de wereld. Dus de, de, ja, gemiddeld ja. dus de meeste mobiele telefoons per persoon. Ja, ja maar er komt ja, dan nog een zit vaste vrijdakel. telefonie net. Er niet is. Hm? Er, nee. er is nog geen echt vaste telefonie net daar. Dus dan is mobiel nee, nee, nee. het enige alternatief. Ah, ja. Er zijn waarschijnlijk andere Afrikaanse landen waar dat ook geldt. Maar als er geen licenties verkocht worden. En kijk, in, als je een centrale regering hebt, dan worden er waarschijnlijk... Net zoals bij ons die UMTS-licenties in 2G en 3G. Er worden er al miljarden uitgetrokken. Om, om toegang te krijgen tot die klanten. Maar als zo'n organisatie het er niet is, dan zet je gewoon je zendmas neer. Dan zet iedereen een zendmas neer. En dan krijgen we zelf hele lage prijzen. Nou, uh, ja, maar af of je als blanke uh, Europeaan uh, uh, ja, of niet ontvoerd wordt of zo. Of wat dan ook, weet je. Nou, ook. Rudowski. Luc Rudowski is er geweest, hè? Oh, Oké. Okay. Ja, ja ik, ik moet hem nog een keertje zien. Hij heeft een, een, een dokie daarover gemaakt. Dat hij uh, naar Somalië ging. Dus ik, ik heb hem nog niet gezien. Hij staat nog wel bij mij gemarkt bij dingen die ik nog moet kijken. Dus. Uh, <laughs> ja. was, uh, 300 andere. het dat... andere. Ja, zoiets. Ja, het wordt, wordt, wordt steeds groter. <laughs> ik denk dat ik hem nou wel even ga kijken. Ja, dat uh... <laughs> ja, het zal, het zal nog steeds in, in Engeland blijven, denk ik. Voor, voor nou, ik een... Ik heb wel stukjes gezien als ik een trailer heb gezien. Hij liep er wel gewoon vrolijk rond daar, dus, ja. hij is ook heel huis teruggekomen, dus uh, ja. Dat is anekdotisch bewijs. Ja, ja, ja, dus het zal wel meevallen, dus uh, ja. Zoals dus, ik heb het vaccin genomen, maar ik heb geen derde oog gegroeid, dus dat weet ik. Maar goed, ja, uh, Biden, uh, oh ja, dit, hier hebben we het al over gehad. Hè? Dan moeten we eigenlijk naar de, de volgende gaan. Ik weet of iemand er nog wat over wil zeggen. Nee. Forever en het gaat gewoon voor altijd door. En het, is, het komt gewoon geen einde aan tot ze fiets zijn. Het is, ja, het is ongelooflijk dat ze hun eigen land liever in elkaar laten vallen dan dat ze um, ja, die troepen ergens terugtrekken. Ja, yeah. they don't give a fuck. Uh, ja, dan komen we naar de volgende. Dat is deze. Uh, even kijken hoor, hoppakee. Ongekend. Dat begint mee. Even kijken hoor. Klik er even op. Kijken wat er dan uitkomt. Metro, hartstikke idee. Eigenlijk moet ik weer de fabeltjeskrant tunnel doen. Uh, ongekend. Uh, even kijken hoor. De Keteltunnel uh, dicht wegens uh, ziek tunnelpersoneel. Elke flits. Om... Dikke, om... dikke, files op oh, Rotterdam. Files <laughs> om Rotterdam. Ja, ja. Ja, ik zag zo'n kaartje, niet alleen bij Rotterdam. Het was gewoon heel Zuid-Holland stond gewoon helemaal rood op de amw uh, dingen. Dat was omdat er twee ambtenaren ziek waren die alleen maar in de tunnel hoeven te kijken en op een knopje moeten drukken als er wat aan de hand is. Zeg maar. en, ja. Uh, ja, het is toch wel <lacht> ongelooflijk dat, uh, ja, uh, dat je dat zo uit de hand loopt. En dan hebben ze kennelijk wel personeel om die tunnel af te sluiten. Daar, wat, wat ook mankracht vraagt, lijkt mij. Ja, ja. Mm. Dat is weer een andere afdeling van de overheid, hè? Maar het is, uh, ja, dit vind ik, vind ik wel weer ongekend inderdaad. Dat zo, mm. Ja, schade, dat is gaat de schade. Ik kan alleen al twee oekraïners, kan ik gewoon leveren. Die willen best wel die, die hele dag die tunnel in kijken voor, uh, voor 1000 euro. En uh, ik had een die het voor nog minder wel wil doen. Ja, kijk, dan begint weer geen marktconcurrentie al. <laughs> <Ja>. <laughs> Daarna nou is het wel <laughs> maar dan, dan voorkom je ja, ontzettende bergen files en dat is ook raar dat dit, dit is dan de organisatie die moet tegen global warming gaan helpen en, en wat ze dan doen is door een of andere blunder staan er een heleboel mensen stationair te draaien voor urenlang op de snelwegen. Ja, ja, maar ze kunnen geen andere mensen vinden omdat die allemaal in de teststraat werken. Denk <laughs> ik ja. Ja. ja. Ja, dit, dit, dit, ja het is, uh, ik, ik, ik hoorde vandaag nog iets op de radio. Ik, heb, ik wilde het eigenlijk nog in de, ook hier in de groep gooien, maar ik heb het maar niet gedaan omdat, ja, omdat we al zoveel berichten hadden. maar ik, ik noem het nou nog maar even, want dat heeft hier wel mee te maken. Hm. Uh, de politie, uh, er was meer vertrouwen in de politie gekomen als gevolg van een onderzoek. Nou ja, je weet hoe die onderzoeken hm -mm. zijn. En er werd dan erbij genoemd dat ondanks de coronademonstraties, waardoor er geen politie genoeg was. Dat werd er dan oh. bij genoemd, hè? Onze schuld. Uh, ja, had, had, de, had de bevolking toch vertrouwen in de politie? En dan weet je al van, nou, volgens mij klopt hier iets niet, weet je wel. Dus de politie kon niet genoeg uh, leveren en dat kwam door de coronademonstraties ja, daar waren ze wel met enorme macht aanwezig. Nou, ik heb meegelopen, maar dat waren allemaal van die bureau-ambtenaren, van die bureauagenten, weet je wel. over overgewicht, omdat ze de hele dag op het bureau stonden zitten. stond op het Malieveld, Johan, en de Romeo, hè? Het hele veld was ontsingeld, dus het helemaal... ze hadden toch een paar miljoen boas ingezet? Ah, ik vind dat een goede. Dat ja, er hadden echt een politie tussen al. En de uh, paard met bus, okay. buskanonnen, met, met uh, uh, ME, alle soorten politie. Ja, maar er waren er waren dan niet die busdemonstraties waar dan gemapt werd? Nou, die uh, waar ik was die, werd, dat was, die viel net tussen twee demonstraties in, waar niet okay. gemapt. Ik, <laughs> ik heb wel veel mazzel gehad. Oké, ja. Die laatste, daar zag je al een paar van die dikke agenten tussen uh, waggelen. Van, uh, nou, die, jullie hebben nou ook een keertje lichaamsbeweging nodig, loop maar met die demonstranten mee. <laughs> hey, wat je had, ja, tussen de demonstranten had je uh, normale politie. En die, uh. en die leken ook wel vrij relaxed. Mm -hmm. Het hele Maliveld was compleet omsingeld met bussen. Dat hebben het in het verleden wel meegemaakt, inderdaad. Ja. De hele weg er naartoe was ook gewoon aan beide kanten vol met Wouter, te paard met bussen, bluskanonnen, alles. Voor voor een stel, ja, wat waren het eigenlijk allemaal hippies Ik ben wel eens een keer bij PSV Feyenoord geweest of zo, weet je wel. Dat is kinderwerk en dan waren dan risicowedstrijden, weet je wel. Maar er was ook nog een helikopter erboven en dat soort dingen. In de ja, lucht nog echt? en met drones shit, en shit. Uh, dat was ook allemaal intimideren, was het gewoon, toch? Ah, ja, natuurlijk, dat was puur intimideren. Maar wat ik wil zeggen, ze de, de heeft ook wel, uh, ja, als je dat elke week moet doen, mm -hmm. dan ben je wel uh, meer politie kwijt, ja. Als dat jouw prioriteit is, gewoon uh, vredesdemonstranten uh, intimideren, ja, dat kost je een hoop pest mm -hmm. Ja, dat geloof ik wel, op zich. Als mensen allemaal zo tevreden zijn, ja, dat, uh, hè, ja die onderzoeken, ja. Ja. Ja, ja, ja, maar we hebben het in ieder geval toch nog genoemd. <laughs> maar hoe was het, hoe waren we ook weer gekomen? Uh, personeelstekort, Oh ja, de politie. Uh, dat, uh, ja, ik vind het een goed excuus. Ik vind het echt een uh, geniale zet. Van, uh, yeah, yeah, je wil de mensen boos laten worden op de demonstranten. Dus dan ga je zeggen, ja, de scholen moeten dicht vanwege de coronademonstraties. Zo. Ja, en dan ja. iedereen ontzettend pissen. Dan, uh, ja, dan moet je weer wat regelen en de opvang. En uh, dan moet je daar maar werk doen. of kan nog weer niet, want dan uh, zit ik thuis met dat kind. En... De vuilnis kan niet opgehaald worden vanwege de <kijkt> vanwege De, um, eh, de, fiets, demonstraties, van, de dus. fiets van Dennis. <lacht> nou ja, we hebben inflatie <lacht> door Poetin. Dus waarom zou hij geen ja. politie ja. meer hebben zo, omdat er demonstreerd wordt? Huh? Ja. Zij moeten zo nodig demonstreren. Ja, dat is. Ja, voor, voor iets onzinnigs. Voor, voor ja. een, ondertegen een vaccinverplichting van een vaccin dat bij jongeren 20% effectief is na 60 dagen en 0% na 5 maanden. Ja. ja, en het werd ook nog eerst uh, zo gebracht dat die uh, demonstranten die, uh, die hielden zich niet aan anderhalve meter en die hielden zich niet uh, met mondkapjes. Dus die, Associaal, die, die, die ja, die, die zorgden ervoor dat. Dat jouw oma doodging. De epidemie werd verlengd hè? De, door de demonstraties. Kunnen allemaal, we kunnen allemaal weer terug naar normaal. als we als die demonstranten ja. even me mennen, ja. zeg maar. en, en instellen. We, we, we kunnen, precies, door die demonstranten kunnen we niet naar normaal terug. Ja. Die blijven maar elkaar infecteren. Dat ja, uh, is ja. een bekende truc. Hoe ben je je hebt nee, ook wel heel veel politie nodig, want ze met... zijn ook allemaal rechts, uh, rechtsextremistisch, zijn ze. Ja, al die hippies. <laughs> white supremacists. Ja, ja. Ja, ja, ja. toch heb ik het idee dat dit soort dingen wel iets minder beginnen te werken. Ook die Canadese truckers was ook wel een eye-opener voor veel mensen, denk ik. Van, ja. Mm. Ze waren dat white supremacists. Uh, ja, zo, ja, ja. Er ja. <laughs> konden allerlei terrorismewetgevingen gebruikt worden op een. Hun... ...geld af te pakken en hun support-netwerken weg te snijden. Kijk, ja. Ik denk dat dat... Wel... Ah, maar ja, ik ken bijvoorbeeld één jongen die heeft toen uh, met die... Um, voor die demonstranten, die van uh, mij die ook wakker was vanaf... ...die, die heeft toen een Canadese vlag gekocht. Maar ah. ik ken dan één iemand die ooit om uh, uh, uh, um de truckers een hart onder de riem te steken een Canadese vlag heb gekocht maar daar staan tegenover uh, een miljoen mensen die met een Oekraïne vlag uh, aan te wapperen dus ik, ik weet niet hoe de verhouding precies is wat dat betreft uh, van mensen die, uh, die dat, dat gevolgd hebben in Canada ja, ja kijk, je ja, van wappies, denk sterker is ja, weet je wel van, uh, kijk, op het NOS-journaal werd ook een beetje gedaan van uh, liet ze ook lege straten zien in, in uh, Ottawa op een gegeven moment konden die truckers die konden ook de hoofdstad niet meer in, hè. die stonden allemaal buiten. En het, en het gedeelte die al binnen was, die stonden daar inderdaad uh, bij die parlementsgebouw. Er waren nog wel lege straten, want daar had die, die had die politie voor gezorgd. Die werden dan ook wel gefilmd en die, dat werd dan ook wel weer uh, op de staats uitgezonden. Dus, uh, en Die mensen die alleen maar staats-tv kijken, die, uh, niet of, die alle, of ze goed op de hoogte waren van alles daar. Ja. Flabbergas zegt, dan kan deze vlag kan je nu in de fik steken. Ah, ja, kan. Uh, waarom? Uh, weet ik niet. Vanwege Trudeau of zo? Gewoon uh. oh, in de fik steken. Uh -huh. Mag ik weer niet zeggen. Uh -huh. Allemaal cabaret mensen. Uh -huh. Ja, uh -huh. Jan uh Huze is ook opgepakt, las ik net. Wie? wie, wie, wie, wie? Jan, Jan Huze, die uh, zo'n activist uh, van, van de boerenburgerbeweging. Uh, oh, oké, oké. het land. Ja, ja, ja. ...paden net? Ach, dat kan niet meer. Nee. Ja, ze, ja, hebben ja. Nou, uh, ze, ze stijgen in de peilingen met, uh, met zetels. Dat zal het zijn. Wie zijn dat? Oh, Boerburgerbeweging. Hm. Nee, uh, okay. de, de halve CDA is overgestapt naar BBB. Ja, dat snap ja? ik wel. Ik snap het überhaupt niet. Want, uh, de, vroeger <laughs> dat... we uh, de echt, zo lang uh... bij CDA blijven zitten. <laughs> uh... ja, de boeren die stemden vroeger op CDA, maar ja. <laughs> maar geen zin meer. Ja, het ja. raar is dat zo'n partij, want die luiden die hangen natuurlijk allemaal bij Davos rond en zo en allemaal van die commissies en clubjes met elitaire figuren en die zitten allemaal heerlijk aan de Build Back Better en de 20, Agenda 2030 te dek en zo. En dan denk je, oh shit ja, onze achterban, die gooi je even onder de bus. Maar dat je dan niet, niet het idee hebt van, ja, dan gaat een keer mis of zo. Ah, maar als die boeren moeten verdwijnen, dan is die achterban ook weg. Dus dan hoef je ook geen rekening te houden met die achterban. Die daar beter een nieuwe achterban zien te scoren. Ja, maar dat is eigenlijk wat de PvdA ook gedaan heeft. Uh, Oké, okay, arbeiders zijn weg. Uh, nou ja, dan moeten we maar uh, moslims gaan zoeken en homo's en allerlei onderdrukte uh, figuren. En, maar dat is dan een, toch een beetje een achterhoedige vecht. Waarbij, waarbij ja, die zijn ook niet bij elkaar te houden, al die uh, onderdrukte figuren. Ja, het is niet zo makkelijk om een nieuwe achterban te vinden, blijkbaar. Ja, je, ja kunt, hun... uh, je kunt natuurlijk die, die, die linkse mensen hebben nog het voordeel van uh, linkse partijen. Omdat je natuurlijk steeds meer mensen die, uh, die zijn afhankelijk van huursubsidies en uitkeringen en uh, toeslagen. En, dat is wel waar die uh, linkse partijen zich hard voor maken om dan die huursubsidie omhoog te krijgen. En de uitkeringen omhoog. En dan, dan zijn er die, die schulden schulden, Traditionele arbeiders die vroeger in de fabriek werkte, de, de, de, de Partij van de Arbeid meer uh, de mensen die afhankelijk zijn geworden van de staat en dan uh, probeer je al die cadeautjes van de staat voor, voor, het, voor het volk weer hoog te houden minimumloon, dat is ook zo'n dingetje van het minimumloon moet heel hoog ja, studieschuld kwijt gelden is er ook eentje uh, ja. Ja. Dat, uh, dat soort dingen allemaal uh, wordt er gewoon... ik heb een keer op zo'n minimumloon verhaal van de SP, dus ik weet niet meer precies wat ik Waarom doe je niet het minimumloon met 1000 euro in de maand? Ja, ik was dan benieuwd waarom ze mij dan gingen uitleggen waarom dat dom was. Dat gewoon het zo ver of niet? Nee. Ik geloof dat de Walter Blok heeft dat wel eens verteld. Die had dat ook gevraagd aan zijn vakbondsman. Waarom zo gieren? Waarom niet gewoon minimumloon van 40 dollar per uur? En toen was die vakbondsman even stil. En te zeggen, nou dat is unrealistic. <laughs> dan wil je weten waarom, waarom dan? Ja, het, waarom is bij dat het, het raar goed. is dat, dat even stilte is ook geval. Proberen zich voor te stellen, 40 dollar per uur. Wauw. Nee, nee, dat is waarschijnlijk iets te veel. <laughs> Ik denk dat ze diep van binnen wel weten dat het ergens vandaan moet komen. Maar... Ja, dat weten ze toch wel dat, het, dat het niet werkt, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat misgaat. Maar uh, kijk, hebben ze die idee van als je een klein beetje doet, dan gaat het niet mis. De, de, de werkende mensen maar en, en de. Hoe dat? De, de bedrijven maar een piep klein beetje uitpersen. Ja. Als je te veel doet, dan uh, ja. heb je er straks een probleem. Ik denk dat ze de dat best, snappen. Ja, ja. Maar uh, kijk, bespaarplichte bedrijven kan uh, afhankelijkheid Russisch uh, aardgas flink verminderen. Volgende bericht. Uh. Sorry, was voor mij. Oh halleluja, jongens. Ik verslik mijn FP. Oh ja. Wat ik hier wel mooi aan vond, is dat. dan vissen ze een wetje uit de prullenbak. En wat was de terminologie ook weer? Al tientallen jaren bestaande wet voor energiebesparing. Als die goed wordt benut, scheelt dat een miljard kubieke meter aardgas. plus 5 miljard kilowattuur uur de energietijd. Dus er ligt een wet, bestaat al tien jaar, die is niet goed benut. Denk je, benut, benut. Wat ze? Hoe kan een wet nou energie besparen? Maar waar ze het dan over hebben? Van, uh, ja, er is een wet die zegt dat je energie moet besparen... maar die wordt niet hard genoeg gehandhaafd. Moeten er moeten hogere boetes komen. Dus er gaan gewoon bedrijven reden, op geld uh, uitpersen... en dan verwachten ze dat daar energiebruik van omlaag gaat. Om. Want met, met een olieprijs van uh, 109 dollar per vat... dan zijn die bedrijven totaal niet gemotiveerd om dat vrijwillig te doen. Die moeten daarvoor echt een boete worden om energie te besparen anders doen ze het niet maar ja, het is natuurlijk voor het bereiken van de klimaatdoelen en het verkleinen van de afhankelijkheid van Russische aardgas het wordt nou alle twee genoemd mm -hmm. is de wet milieubeheer eigenlijk laag hangend fruit de wet kost immers netto geen geld de wet kost gewoon geen geld nee, het is gewoon een uh, gratis wet dit, het uh, kost niks <laughs> ja. het pakket van besparende maatregelen waarvan de vereiste investering zich binnenuit vrijwel terugverdienen via lagere energielasten. dus er zijn investeringen die verdienen zich binnen vijf jaar terug. Welke investering verdient zich nou binnen vijf jaar terug? Bijna niks. En de rente is nul. Dus je kan gewoon je kapitaal, uh, dat, uh, dat wordt gewoon zo binnengesluit voor deze investering. Die je binnen vijf jaar terug hebt. Maar nog steeds zijn die bedrijven die, uh, ja, die, uh, die doen dat niet. Hè? Die vertikken dat gewoon. Investering die je binnen vijf jaar terug verdient. Nou, nah, bekijk het maar. Dat ga ik niet doen. Dus mm -hmm. uh, het probleem is dat de naleving van die wet niet effectief wordt gehandhaafd. er besparend potentieel ervan nauwelijks wordt benut. Het wordt gewoon niet benut. Het dus is gewoon vijf jaar, binnen vijf jaar weer terugverdiend. Rente kost nul. Maar uh, ze doen het niet. Hè. Het wordt gewoon, uh, ze wordt niet gedaan, omdat het niet gehandhaafd wordt. Dus moeten er boetes komen. Mm. Ja. Ja, het is, hangt uh, allemaal van contradicties aan elkaar. Dat, uh, dat hele... Het hele raar is altijd dat dit soort dingen worden voorgesteld als van, nou, het is enorm gunstig voor de bedrijven, maar die bedrijven doen het niet. Nou, dan moeten ze er toe verplicht worden. Maar het is nog steeds gunstig voor hen, maar ze ja. hebben zo kritiek Kennelijk hebben we een betere... Ja, kennelijk hebben ze investeringen liggen die ze gewoon binnen twee jaar terugverdienen of zo. Ja, zo, of zo ja, iemand, iemand in een bedrijf rondlopen die wat beter kan rekenen dan uh, een Tweede Kamerlid. <laughs> ik denk, denk dat dat Ja, is, volgens ja. mij zelfs de, de, de pizzabakker die kan al beter rekenen dan een uh, Tweede Kamerlid. <laughs> volgens mij scoorde ja, nou, die ook heel dat laag dat... He, bij de auto's. Bij de ze hebben toch zo'n test gedaan? Blijkt dat ze totaal niet konden rekenen? Nou, ik denk dat die ook <laughs> kunnen rekenen. Maar van het, van het berekenen van uh, hoe ben jij zo rijk geworden? Nou, ik koop iets voor 10 euro. Ik verkoop het voor 20 euro. Ja, ze ze winst vaak... Ze zijn vaak goed in taal. Daar, daar zijn ze wel goed in. Maar de, ik weet nog... RTL, die moet je maar eens een keertje googlen. Van, uh, tweede hey, Kamer oh, nou de, in rekenen. Al mijn hadden, nou, dus ze kunnen toch wel erg aan rekenen. Oost-Indisch rekenen, ja, ja, Oost <laughs> ja, ja. rekenen. Ja, Oost-Indisch rekenen. Ze kunnen wel hun eigen portemonnee port voorrekenen. Ja. <laughs> ja. En ze hadden zo'n rekentoets gedaan in de Tweede Kamer. En die bleek, uh, ja, iedereen bleek daar bar te zijn. Er is nog ja. zo'n geweldige scène met Jesse Klaver... Die op een gegeven moment met Baudet en dat hij dan gaat uitrekenen. En op een gegeven moment zegt hij ook nog tegen Baudet van, je kan niet rekenen. Omdat Baudet die corrigeert hem dan gewoon in zijn rekenfout. Dan wordt Jesse Klaver nog bozer en die schreeuwt dan tegen, je kan niet rekenen. <laughs> Wat heb je, je slaven gedaan, uh, MAVO en uh, uh, Bordes geloof ik altijd nemen. Ja, ik ga hem wel proberen op te <laughs> zoeken op YouTube. Ik vind yeah, uh, dat grappig. Hij heeft dat boek Economisme geschreven. Dat is echt een krond. Ja. Yeah. Ja, die die ja, ja, ja, ja. Met behulp van ofzo zo. Een, uh, waarschijnlijk als... ook nog. Ja, ja je moest moet vooral veel, heel veel dromen en dan komt het vanzelf wel goed. Zo, zo, dat is een beetje in het kort uh, waar het boek over ging. <laughs> ja. Maar uh, ja, Nederland vanaf 2026 verplicht aan de warmtepomp. En uh, ja, waarom daar kritiek <clears throat> op klinkt. Ja, Hugo de Jonge die, die heeft natuurlijk heeft de gezondheidszorg gewoon helemaal verstierd... en de rest van de samenleving. En die zetten ze nou op woningbouw neer. Ja, die kan natuurlijk niet laten om daar... Gewoon ook weer een enorme ravage aan te richten. Dat als die daar weg is, dan weet je ook niet wat er gebeurd is. Iedereen verplicht aan de spuit moet nou iedereen verplicht aan de warmtepomp. Het was een experiment, ja. uh, weet ik nog wel. halve straat verder. daar hadden ze een aantal gezinnen die hadden ze op de om de warmtepomp gezet. In Nijmegen op die Leeuwwarden. Ah, die mensen die wouden niet meer leven, want die dingen die maakten een ontzettende teringherrie. En uh, op een gegeven moment in de winter uh, vielen ze ook uit en toen vroegen uh, ja, ze, ze gewoon half dood die gezinnen. Dus het was gewoon één grote teringsvorm met die dingen. En, nou, nou wordt het verplicht, nou dat we lachen. Ik voorzie weer demonstraties op het Malieveld. En die mensen ook... die weer uh, terug willen naar de graskoven. Ja, het punt is een beetje dat die warmtepompen die hebben een temperatuurverschil nodig dus die kunnen het alleen, uh, die maken die buitenunit, koelen ze af en dan kunnen ze binnen opwarmen maar als het, als het dan beneden nul gaat, als het 5 graden wordt en hij koelt die buitenunit af dan breekt die buitenunit gewoon mm -hmm. en het wordt steeds minder efficiënt ook dus uh, ja, ik weet niet of ze nog steeds zo lawaaiers zijn mm -hmm. ze konden gaan nou, ja, slapen. Ik, ik heb zo'n airconditioning die kan je ook als warmtepomp gebruiken en op zich uh, is die wel redelijk stil. Hè? Maar ja. ik denk, ja, als je daar afhan voor afhankelijk bent, voor je verwarming, uh, helemaal. But, uh, denk ik niet. Maar uh, het gaat in ieder geval een hele hoop elektriciteit kosten. Mm -hmm. uh, wat die, wat die uh, warmtepomp, uh, dat ding doet die airco, als je die op verwarmer zet. Als die buitenunit te koud wordt, dan dumpt hij dat warme gas dumpt die in die buitenunit om hem op te warmen. Maar ja, dan gaan we rendement natuurlijk op laag. Dan smijt je een heleboel warmte naar buiten toe, We voorkomen dat dat buitenunit ver, ver, uh, bevriest. Maar ja, je niet zo goed met een uh, spiraalkachel met de elektriciteit opwarmen, op een gegeven moment. No? Ziet dan ook gebeuren dan. Ja, ja het is, uh, ik hoorde al, ik las, las al iemand een tweet van, uh, ja die warmtevolgen zijn momenteel moeilijk aan te komen dan een e-mailtje van zogenaamd van Seaward naar Huro de, de Jonge, maar ik kan wel wat regelen voor je. Ja. <laughs> Ja. een mooie naar. foto Staat hier ook uit. gewoon het meesterbrein achter deze groene beslissing is minister Hugo de Jonge van wonen. Je kunt naast de warmtepomp ook kiezen voor een volledig elektrische warmtepomp of aansluiting op het warmtenet. Meesterbrein, meesterbrein, dat zeggen ze ook bij metro. Het meesterbrein achter deze groene beslissing is Hugo de Jonge. Hij is toch meester. meester, is ja. toch basisschoolmeester, ook. Nou ja, zou dat toch, zou dat toch grapje zijn, maar. Ja, dit, dit klinkt bijna ben ik, is het nou omdat ik met mijn ogen naar kijk, maar klinkt, of klinkt het cynisch. <laughs> ja, dus maar, nee, dit cynisch ze hebben dit wel, wel zo'n kortvaltoon neergezet hè? wat denkt wat denk Lucas het klinkt vooral onderdanig en slijmerig ja. Ja. Dit, is de, dit is de zin, je kunt naast de warmtepomp ook kiezen voor een volledig elektrische warmtepomp of aansluiting op het warmtenet oh. het meesterbrein achter deze groene beslissing is minister Hugo de Jonge van Wonen dit Komt is bij... Noord-Koreaans ja, zou je dat uh, zijn? Ik ik, ik, ik, ik lees het bijna als voor deze mongol Lees ik hier. Ja. Dat ook. <laughs> <laughs> <laughs> nou ja, dat is oké, okay, ja, dat kan. Maar ik, ik lees. Hij kan op... me als niet voorstellen voor Metro -nieuwen. Ja, dus Noord-Koreaans is. is... Ja, Metro Nieuws, die. Uh... Wacht even, ik pak even de fabeltjeskrant Jingle er weer bij. Die, moet ik hier even, even, uh, die, die, die jongen heeft een baard genomen, omdat uh, als je uh, mensen die kook snuiven, die krijgen op een gegeven moment ja, een ja, rare kaken kaken kaken. Ja, ja, ja, ja, inderdaad. <laughs> Oké, okay. cool. Valt dan niet op. <laughs> ja, van uh, ja, die verkrampte kaken. Uiteraard uh... is dat dat je mag, dus ook op het warmtenet. Mag je aansluiten, is ook goed. Als het maar centraal is, hè, dat is eigenlijk het hele idee. We willen gewoon een knop hebben om je af te kunnen sluiten van, ja. uh, van, je, van je warmte. Dat maakt ja. je heel erg onderdanig. Ja. Het uh, maakt niet uit hoe, hoe jij warmtevoorziening is, maar het moet centraal gedaan worden. Op haar zal ook wel verboden worden. Ja, maar uh, dat kan uh, je ook, hè? En uh, Ja, bij gas, gas kan je dat ook wel doen. Uh, even kijken, maar wat ga ik nou zeggen? Uh, maar warmtenet, ik bedoel uh, hout heeft ook warmtenet. En dat uh, wordt de gasbrom uh, warm gestoken. Dus, het uh, is even... echt mazzel dat er gewoon eigenlijk bijna niemand kijkt naar een vrijheid radio. Want anders onderstonden... ja. dan... Dan waren we de shaak ja. geweest. Ja. Maar, maar uh, we hebben nog Elon Musk die uh, bezig is met zijn aankoop van Twitter. Uh, Elon Musk is trying to back Twitter up. Voor uh, uh, les. Uh, Musk says, uh, the deal uh, at a lower price is not out of the question, causing a share to uh, plummet 8% after position, poop, <laughs> <laughs> emoji. It's all, it's all like a baby <laughs> doing this, uh, TikTok. Is yeah. e trying to back Twitter for less? Musk says, deal at a lower price is not out of the question, causing shares to plummet 8%. After posting uh, poop emoji at Paragrabal when CEO boasted about his handling of bots. Ja. Oh, een Daily Mail titel, hè? Wel, je, jongens, jongens. Het verhaal <laughs> is dat, dat uh, er enorm veel bots zitten. Ja, uh, yeah. ja. En ik geloof dat, was het nou 25% of zo? Het was een enorm, enorme hoeveelheid. En Twitter zegt van ja, of uh, Musk zegt van oh, oh dat, dat, daar betaal ik uh, goede geld niet voor. En uh, ja, het raar is dat de markt eigenlijk al op het idee dat dat bot nooit zou gaan gebeuren. Want die prijs die ging maar heel langzaam naar dat, naar dat bedrag toe. En er is wel, hij moet wel een miljard betalen aan boetes als hij er niet mee doorgaat. En, en Twitter moet ook een miljard betalen als afhaken. Maar het punt is een beetje dat als hij het dat naar beneden kan praten. Mm -hmm. uh, en dan, dan dient hij die meer dan een miljard. Natuurlijk aan de aanschafprijs gaat al meer dan een miljard omlaag. Dat maakt het niet uit dat hij een miljard boete moet betalen. En hij kan het uh, misschien nog wel gooien over van, uh, ja, do diligence, blijkt dat jullie die zaak geplest hebben. En ja, dat lees ik ook dat de helft van Biden's zijn Twitter followers, die zijn waarschijnlijk bots. Het uh, uh, uh, is natuurlijk een, uh, en ik, ik zag hem ook, die Stroject Veritas, die hadden vandaag ook weer een, uh, gisteren, van die filmpjes, undercover filmpjes van Twitter medewerkers. En die zeggen ook gewoon, ja, free speech doen we er gewoon niet aan. Dat ja. as fuck, zeiden ze. Dus uh, ja, en Elon Musk retweeten dat. Dus hij, is this real? vroeg hij toen over Project Veritas. Nou ja, Project Veritas is een beetje kent, een beetje inderdaad. Dat is, dat is altijd real wat zij doen. Ja, ja, ja. Onder on on on edit uh, footage uh, pompen ze door. Dus uh, ja. Hij, hij geeft allerlei ideeën over wat is zit voor, voor kleren beten. Hij zit volgens mij een beetje over de prijs te, te hacken, Maar misschien dat het gewoon helemaal oplaat. Uh, ja, ja, dat is een ik ja, kan toch ook niet voorstellen dat een serieus iemand echt, echt, te horen... Bijna zijn Twitter-account wil volgen. Kijk, de uh, Trump's Trump zijn Twitter-account kan we begrijpen, omdat dat. Ja, die was, uh, er, er gebeurde altijd wat. Daar was altijd beleven. Ze hebben Trump's Trumpse Twitter-account. Op het tweet <laughs> ja, ja, ja. was consternatie. Maar uh, de helft van de stemmers die zijn ook net van uh, Biden. Dus. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ja. Ik weet niet of je die documentaire, 2000 Mules, ja, ja, ja, ja. heb je nog niet gezien. Maar, uh, ja, dat je, je ja, hebt... moet je inderdaad zien. Ja, dat is we echt... gaan lezen wat er gebeurt. Ze hebben telefoonrecords opgevraagd van allerlei mensen. Zeiden, we zien gewoon een heleboel ritten maken naar die. ...naar die stemdrop, die dropboxen waar de stem in gooien. En uh, dat was ook, dat, dat was er uh, dat was een bericht gekomen dat er vingerafdrukken op zaten... ...en de dag daarna waren het allemaal met plastic handschoentjes... ...die ze dan in de, in de bakken gooien. Dat staat ook op, gewoon op video. Dus ja, er is wel een enorme geklooid ermee. Het kan natuurlijk ook niet dat het de meest populaire president uit de geschiedenis is. Hè? Nee, nee. Maar uh, ja, zie je Twitter 22% omlaag. <laughs> ja, misschien gaat hij het gewoon voorop maken, dat kan ook. <laughs> je gaat gewoon... Wat, je, wat in feite wat je doet, is dat zegt, ja, ja, ik wil ook op. Ja, dan, dan, dan willen dat zij dus zijn dat geld bij de kerken. Maar ja, je wil wel volledige uh, een inzage hebben, in ik kan zien hoe die algoritmes werken, <laughs> je kan zien uh, hoeveel bots er zitten, je kan zien, uh, en, en het rare was al dat je hele mensen hoorde, die de waren afgeknemd in het hele leven, er niet meer op. Dus ik denk dat ze gewoon al de toekomstje hebben we het op de en mensen hebben op de op gelaten en, en, en ze het erop opgelaten en mensen hebben het Dat ze dat nou weer in deze heen ook de mensen weer terug gewoon om de op te Dat kan ook inderdaad. <laughs> Wat Jan aan die kan bereiken gewoon met één koep emotie. <laughs> ah, ik vind <ben> <laughs> ja, het schitterend. Ja het is nou leuk dat, dat inderdaad. Het zou best wel eens kunnen zijn dat dat, dat zijn doel is, gewoon, dat hij gewoon een miljard uitgeeft om het gewoon, gewoon helemaal op te blazen en alles aan het licht te brengen. Want er zit ook een NDA op, ja, wacht, hij mag er niets over zeggen, want het zou dan ook zijn, zijn dat hij zijn NDA had overschreden door het aan te geven hoe dat algoritme ja. werkt. Want hij had, hij had een trucje laten zien, ook van, nou ja, als je eerst op deze klikt en dan op dat klikt, dan zie je het zonder het algoritme of zonder filter of zo Of uh, de, oh, wat, ja. wat er normaal in je feed was gekomen. Maar daarvan zei ze bij Twitter: ja, dat had je nooit mogen zeggen. <laughs> Oké. Okay. Maar ja, volgens mij maakt het hem niet zoveel uit als hij daar een boete voor krijgt. Dus, ja, het is inderdaad wel. Uh, ja, ik denk dat hij het gewoon kan opblazen. Misschien koopt hij dan het karkas wel aan het eind. Uh. Ja, ja, ja. Die adverteerders die denken natuurlijk ook van: ja, wat als we dan wel bot zijn, uh, waar betalen wij dan voor? Uh. Uh. Ik vraag me ook wel eens af, die bedrijven die allemaal zo, zo happig zijn om woke te zijn omdat ze het idee hebben dat iedereen woke is. Als ze het idee van ja, het zijn allemaal bots. Die kopen helemaal geen zak. Dat, dat zou ik natuurlijk wel verklaren. Go woke, go broke. Want uh, die, die bedrijven denken dan vanwege die social media dat iedereen woke is. Die gaan dan zich enorm woke voorlopen doen. Maar ze, ze gaan allemaal duiken, ze lijkt een rode cijfers in. Omdat het allemaal bots zijn en die kopen niet. Nee. Nee. En als ze echt woke zijn dan kopen ze ook niks. Omdat ze gewoon weer geld hebben. Ja, inderdaad. Ja. Nee. Nee. Dus, uh, ja. Maar uh, dan gaan we nu naar de N.I.H., de, de, de, de, ja, uh, um, dat is de National Institute of Health geloof ik hè? Ja. In ieder geval de directeur daarvan, die uh, confirms, um... oh jezus ik krijg een kut Kijk, Oké, okay, wacht weg ermee. Uh, confirms uh, agency hit early COVID-19. Um... Genes, COVID-genes at request of Chinese scientists, ja. Yeah. NIH director confirms Asian early COVID-genes at request of Chinese, ja, die werken voor voor de Chinezen lijken. dat de World Health Organization. En wat dat andere schandaal, ik weet niet of we het vorige keer behandeld hadden, maar is dat er enorme bergen royalties uh -huh. vloeien naar die NIH uh, figuren uh -huh. van uit, van uitvindingen waar zij mede gelist zijn als uitvinder. Dus dat is, het, dat is hoe je die omkoopt die in de overheid. Je list ze als uitvinder en dan krijgen ze zelf een heel positief gevoel uh, over een medicijn, omdat zij er ook royalties van vangen. Ja. En uh, ja, dan gaan ze het heel erg lopen promoten en verplicht stellen enzovoort. Dus dat is natuurlijk een enorme belangenverstrengeling. Mm -hmm. En um, ja. Uh, ja, dit is ook al niet zo fraai. Ik heb het idee dat de NIH een beetje onderuit gaat. Fauci heeft gezegd dat hij geen directeur meer wil zijn als Trump de verkiezingen wint. Wat eigenlijk een soort is van uh, <laughs> please, <laughs> maak er uh, uh. Maar, ja, ja. Maar het zit helemaal vol met corruptie, wat natuurlijk niet verbazingwekkend is dat het militaire industriele complex ook helemaal vol zit met corruptie en, uh, ja, uh, en wat niet. FDA enzovoort. Uh, uh, uh. Hij ah, noemde net al de WHO, maar die. Uh, <laughs> uh, een van ja, de. Ja, chief uh, censored. Uh, WHO chief censored on China's internet. After calling uh, zero COVID um, unsustainable. <laughs> ja, dat is wel leuk. Die. Uh, die uh, hoe heet die? Tedros. Uh, die, uh, uh -huh. die was eigenlijk al twee handen op één buik met China. Maar nou dacht hij ja, die zero COVID, dat is niet houdbaar. En die. Die Chinese CCP, die is nog steeds van, ja, we locken het down tot het, tot het nul is. We gaan het helemaal op nul. En, het, en eigenlijk is al duidelijk, inderdaad, het is eigenlijk best wel eerlijk wat hij dan zegt, dat het dat lukt gewoon niet. Je houdt het niet uh, op nul. Je krijgt het toch op een gegeven moment om je horen. maar ja, Noord-Korea is helemaal afgesloten van de rest van de wereld. Maar op een gegeven moment, dat is het boom, up en dan krijg je hem uh, alsnog. Je moet die immuniteit gewoon opbouwen. Er zit gewoon niks anders op. Uh, China is natuurlijk heel hard natuurlijk, je hebt mensen hem me aanpakken die allemaal... Uh... <laughs> ja, ja mensen in hun woning opsluiten en het is echt... Uh, Zie je ja, een kattenluikje, krijg je eten. Ik begreep dat in Hongkong, dat 80% van de bevolking, of nou nee, was, was Shanghai, Hongkong, 80% die wilde geloof ik uh, uh, emigreren, die, die, ja, die zouden wel het land uit willen. En, en de Chinese overheid is nu ook uh, paspoorten aan het uh, verknippen. Dus ja, er zit er wel iets in van. Ja, we weten wel dat iedereen hier heel graag weg wil. En ja, voordat we een muur neerzetten, gaan we eerst het paspoort afnemen. Mm -hmm. ja. ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, als het aan die figuren ligt, komt het ook allemaal aan deze kant op. Hè? Want zo, uh, ik denk dat sommige van de heersers, zoals Hugo de Jongen. Je zit hier wel met een stijve pik naar te kijken, naar China. Ja. Van uh, als je al die beelden ziet met die mensen in de iets Die dan met een soort tang mensen in de houding houden. En uh, ja, bevelen, hoe op de knieën dwingen. En, uh... en Dat je op je knieën je covid qr codetje moet ja, laten zien aan de. Uh... Dat soort dingen. Ja, <laughs> ik hoorde Trudeau die vond, noemde China ook al als geweldig voorbeeld van ja want daar is het zo dat als je wat wil implementeren nou, dan doe je dat gewoon dus daar kan je nou uiteindelijk goed beleid maken wat nageleefd wordt omdat je zo'n ijzeren vuist ja. hebt hè. en uh, niet van dat ja, en hij heeft genoeg ijzeren vuist want hij kan gewoon uh, die drukkers uh, de kop in drukken ook uh. maar uh, <tus> ja ze zijn daar jaloers op en dat is uh, dat is waar ze waar ze heen willen ja ja, En het raar is natuurlijk met die nieuwe, nieuwe wetten aan ook, de, de pandemiewet dus van de WHO, waarin uh, alle, alle landen moeten dat ondertekenen, dat als er een pandemie is, als, zoals beoordeeld door de WHO, waarvan de definitie van een de pandemie is veranderd, dan uh, gaat alle soevereiniteit eigenlijk over naar de WHO, dan moeten ze gelijk gaan doen, iedereen moet dan naar de orders lopen, van de, naar de pijpen dansen van de WHO. En dat betekent natuurlijk dat die heel veel pandemieën gaan zien. Die zien onder haverklap een pandemie wanneer, wanneer ze weer het roer overnemen. Dus uh, ja, dat belooft nog Weet wat. Het is nou al dat er een pandemie komt. Ja. Hm? Eets heeft het erover: over vijf maanden hebben we een pandemie. Hm. Mm -hmm. uh, dit moeten we gaan doen om pandemieën te voorkomen. Nou, dan krijgen we een heel lijstje. Ja. ja. Oh, iedereen is gewoon Ja. Maar uh, ik heb hier nog een aantal uh, overlijdingsberichten. Uh, we hebben hier Mark Middleton. Voor degene die niet weet wie dat is: uh, De beste man is 59 geworden. Hij, uh, heeft ooit uh, hij was ooit Bill Clinton's uh, special advisor. Uh, die ervoor gezorgd heeft dat uh, Epstein een uh, pasje kreeg om uh, het Witte Huis in te komen. Dat hij gewoon naar binnen kon lopen zonder enige controle. En uh, ja, die beste man is doodgevonden. Ja, 59 hè, wat ja, jonger jong eigenlijk nog hè. realiseer je maar weer dat het uh, dat leven kort kan zijn. Oh, ja. Ja. Hoe is je uh, komen te overlijden? <laughs> ja, dat is altijd een interessante vraag. Staat dat, staat dat, dat is het enige wat iedereen wil weten, denk ik. Nou, in ieder geval de Clinton Body Count staat weer op een all-time high. Nou, hier is de beste man. Ja, waarvan iemand hoorde zeggen. laatst van, uh, ja, er waren... Um, During his time with Clinton, he reportedly invited Epstein to the White House for at least seven of Epstein's 17 visits. Mm -hmm. Maar de vraag is natuurlijk hoe die dan, uh, hoe die dan uh, weg is gegaan. Um, ja, ik kan dat er niet uit halen uit dit, uh, mm -hmm. dit artikeltje. Jammer. Jammer. Mm -mm -mm. Oh, hij heeft zelf niet opgehangen deze keer. <laughs> ja, dat, is dat niet bij het zelfwoord. Maar uh, ja, dat rijdt toch wel wat er dan... Uh, je gaat toch niet zo 59 weg hè? Covid. Maar ja, ik denk een ziekte als ik toch uh, moet Dat uh, moet gokken. Uh, maar er is ook nog iemand anders overleden? En even kijken, waar moet je erbij halen? Randy Weaver. Ja, ja, ken je hem nog, nog, nog? Nou ja, is, uh, dit is iets wat ik niet be bewust heb meegemaakt. Of niet? Uh, het is in 1992 was er een standoff bij, was dat Ruby Ridge? Ja, ja Ruby Ridge. Een uh, beetje voorloper van Weko. Ja. Uh -uh. En uh, ja, die werd gewoon uh, overhoop geschoten en zijn vrouw ook geloof ik hè. Die kwam er buiten, de baby in de hand, boom. Pomp, hij heeft, het, uh, heeft toen overleefd, maar uh, inderdaad, uh, en, en zijn dochter ook nog, die... Uh, er is nou wel een docu over, ik heb nog even nagezocht, gezocht. En een docu waarin zijn dochter dan uh, geloofd stelt. Die, ja, die heeft het ook overleefd, zijn vrouw niet. Hmm. En uh, ja, het dit, dit, dit is gewoon, uh, wist wisten van niks. En uh, ja, ze hadden geloof ik een unlicensed uh, geweer of zo, of, of dat verkocht, of ze verkocht. Ja, en ze uh, kwam ergens in de Bush Bush, toch? Ja, hij moest wel niks van de overheid hebben. Dus hij heeft een teruggetrokken uh, bestaan en viel verder niemand lastig. Mm. En uh, ja, hij was in ieder geval uh, de reden dat, uh, dat de, de, de overheid of de FBI daar met heel veel geweld binnenkwam kwam uh, marcheren. was omdat ze hem verdachten van dat hij een uh, unlicensed uh, pistool had voor, doorverkocht aan iemand anders. Dus toen kwamen ze meteen daar naartoe en um, schoot ze gewoon alles overhoop. Zonder eerst te zeggen. Ze belde niet eens aan. Ze was meteen een schieten, weet je wel. Want mijn zijn vrouw werd door enfin, een helikopter uh, neergeschoten. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ze schoten gewoon op alles wat daar was in dat huis. Dus stel dat je iemand was die helemaal niks mee te maken was. Had, en die kwam daar gewoon even op bezoek of zo. Of je was een jova, die kwam daar even aanbellen. Dan was je, was je ook overhoop geschoten, weet je wel. Hm. Ja, dus dat is... Ja. Ik had een bericht proberen te zoeken. Hè, van die, ik had nog nooit van hem gehoord. Ja, er zijn allemaal dokjes over. Ja. Oké, okay, maar dan, dan kom ik weer op zo'n verhaal van: ja, was een white supremacist? En, uh... Ja, zo wordt hij nu <laughs> dan afgeschilderd. Ja, ja. Ah, dat is trouwens nog geen reden om gewoon iemand gewoon neer te schieten. Nee, want er was uh, ook geen white supremacist. Uh... Hij wilde gewoon niet lastiggevallen worden door de overheid. Hij heeft een teruggetrokken bestaan in, in de boesmaak. Maar waar, waar komt die framing vandaan dan, denk je? Waarom? Nou ja, omdat hij een teruggestrokken bestaan en de boesboes had en verder niemand lastig viel. Ja, de overheid die wil niet dat mensen zo zijn, weet je wel. Ze hadden hem ook op een andere manier kunnen framen. waarom framen ze hem als een Had hij iets gedaan ooit of zo? Niet dat ik weet. Nee? Nee, ik heb er wel een Dogie over gezien en zijn dochter die omschrijft hem ook niet zo. Dus die zegt gewoon dat hij niet lastig gevallen wilde worden door de overheid en... Terug, uh, het teruggetrokken bestaan wilde leiden in de natuur. Uh, ja, zo was hij. Uh, ja. Het is ook wel, wel uh, lastig. Ik weet dat die schietpartij die onlangs plaatsvond. met die, uh. die uh, blanke gasten in. was het Buffalo. die schoot mm -hmm. uh, tien zwarte dood. Ja, ja, gaan we het zo nog over hebben? Oké. Okay. Ja, ja. Dan, uh, en er stond in het artikel wel dat hij ook. iets uh, was op de overheid, maar misschien. Ja, ja, ja, misschien, misschien is dat ook een soort trend of zo, dat men dat uh, wil gaan koppelen. Ja, ja, ja die, ja, dat, die dat, dat, niet pro-overheid zijn, ook, die zijn ja, gelijk... Uh, ook, dat denk ik ook wel, want het is inderdaad in Amerika heb je gewoon heel veel mensen die je gewoon... Die hebben schijt aan, die, die willen niks met de overheid. Of in ieder geval niks met de federale overheid. Daar hebben ze helemaal niks mee. En dat is natuurlijk uh, aandoornend ja, het oog voor, uh, voor, voor de mensen die... Uh, ja, voor de federale overheid. hier staat, wel did the whippers yeah. harbor objectionable beliefs? Sure. After Randy's initial arrest, Vicky sent the U.S. attorney a letter quoting Robert Matthews, the leader of a racist terrorist group, The Order. Mm -hmm. But there's a big difference between thinking despicable thoughts and carrying out despicable acts. Ja. Mm -hmm. yeah. Dus ja, ik weet, het. Ik weet verder is het niet veel van de achtergrond. Ik weet alleen maar als je in een hutje in de, in de bossen woont. En, uh, en je vrouw stapt naar buiten en die wordt vanuit een helikopter overhoop geschoten. En ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. En niemand nou, eh, nee. Door iemand. Nee, nee, nee. nee, maar dit is ook weer, uh, ja, uh, hoe noem je dat, argument nummer zoveel uh, waarom de overheid geen goed idee is. Uh, Laten we ervan leren, net als met Weko, weet je wel. Ja, mensen zijn vrij om de meest gekke religieuze ideeën te hebben. Maar dat is geen reden om daar. Uh, <laughs> om hun leven te verbranden, toch? Nee. Ah. Nee. Lijkt me niet. Uh, um, even kijken, waar waren we ook alweer. Oh ja, uh, even kijken hoor. We waren hier al. Even kijken, ja, dan gaan we even naar. Um... Hallo, even openen. Inlichtingendienst willen tegen ja. eerder afspraken in grootschalig aftappen. Ja. ja. Dat de, de meerderheid van de Nederlanders in 2018 een referendum tegen de sleepwet stemde. Is het ja. grootschalig aftappen van communicatie via internetkabel nu technisch mogelijk meldt de volkskrant. Inlichtingendiensten hebben zelfs al enkele aanvragen ingediend, al werden die afgewezen. Hm. Dus uh, Ja, dit gaat natuurlijk gewoon door als het mogelijk is, dan gaan ze dat doen. Kan scheiden wat het volk wil eigenlijk. Ja. En ja, dat is bij al die andere referenda ook zo geweest. Ja. prima dat ze het afgeschaft hebben. Want ja, het uh, haalt voor de rest toch niks uit. Ja, want ze doen toch wat ze zin in hebben. Dus ja. Wat kunnen we hier nog tegen doen? Helpt toch nog een beetje? Ja, ik denk ook dat. dat je, de vraag is altijd. Als je natuurlijk. Als er massaal mensen allemaal uh, foute dingen zeggen over het internet, dan kunnen ze, dat niet, dan kunnen ze daar niks mee doen. De, de, ze kunnen er al heel veel mee doen zolang het, uh, de groep die ze targeten klein is. Als die te groot wordt, dan uh, ja, wordt het een dead letter. Zowel, de Sovjet-Unie hadden ook een hele dossierbakken vol met van alles en nog wat. Ja. Maar in principe kon je daar op een gegeven moment niet zoveel meer mee, je kan het niet terugvinden, je het, is, het is zoeken naar een naald in een hooiberg en mm -hmm. ja, tot nu toe gebruiken ze het geloof ik veel om, om achteraf, als ze iemand willen pakken, ze maar, wil die cherry Bardijven even naaien, nou dan gaan we even kijken, alles wat we afgetapt hebben van zit er nog wat tussen ofzo. Ja, ja. Dat, dat is dan, achteraf ga je dat dan met de hand doen, maar om het automatisch te doen, bijvoorbeeld die, die schutter van Buffalo, die, die Buffalo schutter, was ook alweer opgepakt door de, door de FBI. En mm -hmm. sommige, ik, ik, ik weet niet of het bij deze was, maar ook de wapens afgepakt en daarna weer teruggegeven vrijgelaten. Dus al die... Al die lui die in de verhaallijn pallen pakken, zeg maar die ze graag willen hebben, de white supremacist, die, die worden eigenlijk allemaal geholpen of uh, vrijgelaten of uh, ze zij zijn in het vizier, maar uh, weer, worden weer losgelaten. Mm -hmm. Dus is, dus, uh, ja, ik heb het idee dat, dat, um, ja, dat ze bepaalde dingen wel, wel, wel, aan, wel prima vinden, ook wel aan willen moedigen. Mm -hmm. Ja. Ah, maar de universiteit in uh, Leiden, die verzweeg een, uh, een sponsoring van de hoogleraar door de belastingdienst. Ja, ja wat de fuck. Uh, dat, dat doet het wel, ja. Bijzonder hoogleraar Rex Arendsen van de Rijksuniversiteit Leiden wordt in stilte betaald door de belastingdienst. Terwijl hij als hoogleraar onderzoek doet naar belastingwetgeving en de uitvoerbaarheid daarvan. Ja, maar worden wel... dat in niet in feite alle leraren? Of, uh... Ja. Is... Maar deze op uh, een hele speciale manier, zeg maar. Ja, maar ja. ja, dat is een goed punt. Het ja. is natuurlijk raar dat het eigenlijk wordt allemaal door de Belastingdienst. Dat is. Stop met je voelt. Het is raar dat er. Dat in de context van wetenschap daar dan een of ander hoofdleraar of professor wordt uh, genoemd. Bedoel, of benoemd. Laat het gewoon een medewerker van de Belastingdienst zijn. En, en hou het gewoon daar. In plaats van de, dit soort. warrige... Uh, constructies te verzinnen waar op, iemand opeens professor zou moeten worden. Gewoon een medewerker van de Belastingdienst hoort te zijn. Ja, ik denk dat, dat het de bedoeling is om informatie wit te wassen. Als jij gewoon iemand van de Belastingdienst hebt die zegt van uh, ja ik heb er uh, een studie van gemaakt en uh, belasting moet omhoog en uh, keihard eraan gepakt worden. Dus. Dan heb je het probleem denk ik dat, uh, dat mensen zeggen van uh, ja ...van de belastingdienst. Uh, van WC-1. Ja, van ja, WC-1. Ja. En, en dat, als jij dat door een hoogleraar laat doen... ...dat is iets als het de pers betalen... ...en dat en dan in dan het nieuws laten verweven... dan uh, ...klinkt het allemaal veel geloofwaardiger. En dat, mm -hmm. Zelfs met advertenties voor veel, Coca-Cola of zo. Die hebben liever een dan, dan een, een nieuwsbericht dan een, dan een advertentie gewoon een gekochte advertentie ze kopen liever een nieuwsbericht dat we, ja, dan creëren we wel een schandaaltje we verzinnen wel iets het schandaaltje komt dan in het nieuws maar dat dan komt de merknaam in het nieuws en, en dat klinkt veel geloofwaardiger als het in het nieuws komt dan in, dan in een advertentieblok uh, ja, fair enough de leraar klinkt geloofwaardig okay. Met, uh, nou, als die er over nagedacht heeft voor door professor professorman Mm -hmm. nou, ja, misschien, misschien, uh, heel goed advies dan, in dat geval. Misschien nee, voelen ze... Mm -hmm. Ja, is goed. Ga verder. Kon je net niet horen maar. Ja, ik, mijn OneDrive is ook aan het uh, back naar de cloud. Dus ik En dat de lijn een beetje traag voor het worden is. Naar de AIVD-cloud? Nee, dat denk de nee, mm -hmm. ik. Dat denk ik. Maar uh, Flabbergast, die zegt nog wat in de chat. In een vrije markt trekt dat meer uh, nieuwe onderzoekers aan die ook wel uh, wat extra uh, willen verdienen. Ja, voor je het weet, doet iedere onderzoek naar belastinginvoeringen. Dan uh, komen ze tot de conclusie dat het een slecht idee is. <laughs> daar, dat lijkt ja. niet. Als je daar. Um... Wordt maar de, belasting. maar, maar de, de reden dat dit soort dingen gebeuren, Ik bedoel, denk, denk je niet dat de, de Belastingdienst krompen aanvoelt dat libertarische ideeën steeds populairder worden en dat ze daarom er zoiets hebben van we willen deze fan daar hebben? Ja, wat dacht je van die figuur, ja het zou kunnen dat ze dat als bedreiging ervaren. Ik weet niet of je hebt het idee dat libertarische ideeën niet echt aan sterke toenemen, het is wel zo dat een heleboel mensen wel aanvoelen dat er wat mis is. Maar ik heb niet het idee dat ze er nou echt heel goed over nagedacht hebben. Wat het, waar het nou precies in zit. Ze voelen alleen wel dat ze overal klem gezet worden en genaaid. En dat ze hard werken maar steeds verder achteruit gaan. En waar dat geld dan voor, wel verdwijnt. Dat is zo'n inflatie. Ja, dat wordt gewoon gestolen. Mm -hmm. zonder, zonder dat er iemand langskomt om s'nachts jouw uh, spullen weg te halen. Mm -hmm. dat, uh, ja, dat, maar dat, dat ze het echt door hebben, geloof ik niet. Uh, mm -hmm. Maar dan gaan we het over de Buffalo shooter hebben. hoor Want, uh, ja, Vergeet even al die anderen. voor mij was een Milwaukee ook geschoten en andere delen van Amerika ook geschoten. Maar geschoten, maar er was een blanke die op een blanke schoot of zo. Op een zwart op een blanke. Nee, er was een Taiwanese die schoot op. Of oh, een Taiwanese. In een, in een kerk of zo. Ja, uh, uh, ja, dat boeit dan inderdaad niet. De nee. enige, enige die telt is een blanke die uh, op zwart schiet. Maar ook, uh, ik, ik hoorde iemand die had zijn manifesto gelezen. Yeah, en, yeah. en die zei, ja, het zat vol met alles. Er zat iets in voor iedereen. Er zat, yeah, uh -huh. Het ging over crypto. Het ging over, hij was naar New York gegaan, omdat daar de meeste wapen gun control was, zodat hij het minste risico liep neergeschoten te worden. Hij had het over. Ja, kan je mij links noemen? Ja, je kan, je, je kan mij links noemen. En Marx had uh, het, uh, uh, ja, het kritiek op Fox. Uh, <laughs> kritiek op Fox inderdaad. <laughs> en, uh, en, en dan noemt en hij ook ergens de Great Replacement Theorie. En dan springen ze er gelijk op. Dat is het enige wat ze er dan uithalen. Terwijl je kan met dat manifesto. Het is gewoon ramblen. Je kan er alle kanten mee op. Uh. En, uh, um, ja, en dat, dat halen ze dan uit. En uh, daar zeggen ze van. En uh, ja, die Great Replacement Theorie. Dat is geloof ik de Theorie. Dat, dat er uh, zwarte worden binnengehaald. Om, om de blanke te vervangen ofzo. Wat natuurlijk raar is, wordt er worden volgens mij geen zwarte binnengehaald. Die zwarte, die, die zijn er al. Die zijn een hele lange tijd geleden al binnengehaald. Dus, okay. uh, maar ja, het is inderdaad uh, cherrypicking uit zijn manifesto. En dan gelukkig, ik kan er iets uithalen. Yeah. Tucker Carlson, die kreeg daar ook de schuld van. Terwijl Tucker Carlson, dat is gewoon een boomer. Uh, die, die heeft natuurlijk een boomer audience. Die, die heeft helemaal geen, geen uh, jonge tiener, tiener jochies of zo... Uh, dus uh, als, als luisteraar. Als luisteraar. Dus je kan eerder zeggen van, ja, hij uh, had het over Marx. En uh, Marx was een enorme racist. Dus hij, uh, hij heeft waarschijnlijk zo'n racisme van Marx gekregen. <laughs> ja, uh, maar dat, uh, dat zeggen ze dan natuurlijk niet. Dus uh, ze geven Trump en Tucker Carlson de schuld. Ja, uh, de media die, die, die gebruikten dit, ja, vooral de linkse media, die gebruikten het natuurlijk om, uh, om volop te gaan framen. De, ja, Trouw die had zelfs nog een berichtje dat, um, ja, die, die, die, die, die wilde nog wappies aan koppelen. Ja. <laughs> <laughs> maar uh, Rolling Stone, dit is een blad die over muziek uh, zou moeten schrijven. Tenminste, dat deden ze ooit vroeger. Maar uh, die hadden ook een artikel geplaatst, de Buffalo Shooter. Uh, even kijken hoor. Uh, is het een lone wolf? is een mainstream Republican. <laughs> ja, zijn ze. Wat nou, een ziek idee. Ja. ja, het zat vol met communistische retoriek, heb ik begrepen. Ik heb wel ja, van iemand anders gehoord die het gelezen heeft. Die, uh, die had even een korte uh, verslag van gedaan. Er kwam een beetje op neer dat hij boos was op uh, mensen met een andere huidskleur. Dat die uh, meer recht hadden op... Uh, uh, op uitkeringen. Dat, en, en daar was hij gefrustreerd over. Dat, dat was volgens die gozer die dat dan gelezen had de, in het kort, het verslag eigenlijk. Hm. Ja, wil ja, eigenlijk socialisme, maar meer voor hem dan. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, met andere woorden, ja, hij wil ook gewoon, uh, hij wil de uitkering voor zichzelf houden. <laughs> ja, ja dat is wel het leuk, want dan door. heb je één, één figuur, maar iedereen die probeert erop te duiken om. Uh, ja, zeg maar, de bevolkingsgroep die zij weg willen zetten. Mainstream groep, hopelijk of anders. Peace, inderdaad. Ik vond het ook wel mooi, want AD was ook met een haatcampagne begonnen met Wappies. Oh jee. Maar dat ging dan om. AD. Algemeen dagblad. Want die hadden dan. Ja, de Wappies zijn tegen de zonnebrandolie. ja. Ja, anyway, ik heb het verder uh, allemaal niet zo. Uh, ik weet het niet van zonnebrandolie. Ja, <laughs> dan zie je maar... de betere nieuws die zijn zonnebrandolie. Hoe meer smeer, er is geen limiet. Hoe meer je smeert, hoe beter. <laughs> dus, uh, heb je het ja. idee van, ja, dan zouden we dus een, uh, een belang achter ja, de ja, de kijk het, het, punt, het verschil natuurlijk met zonnebrandolie en uh, experimentele gentherapie, is dat je nog steeds zowel je, je moeder kan opzoeken in, in het. Zonder, ...zonder brandolie of dat je nog uh, leesbanken in mag of je werk uit mag voeren of dat je naar, uh, in het vliegtuig mag of naar het buitenland of, of een musea kan bezoeken of, uh, of concerten of, of dat je nog naar de sportschool kan. Het is niet zo dat je dan... Uh, zoveel zonnebrandolie uh, over je heen hebt moeten Dus niemand maakt zich druk om, om uh, hoe wappie je ook bent, niemand maakt zich echt druk om, om, om zonnebrandolie. Dus het is nee. gewoon. Het is ook alweer een compliment. Want ze uh, zouden natuurlijk de de wappies dus op allerlei manieren kunnen beledigen. Ja. Heel veel dingen die die WAPjes hebben gezegd, die zijn inmiddels al gewoon, uh, ja. ja, dat zijn allemaal al uh, geaccepteerde feiten, ook do do do door iedereen. Dus daar ja. Ja, kunnen ze dus ook niet meer op aanvallen. Maar de de wapjes zijn... is, is, is ook een brede groep. Ik bedoel, uh... ja, natuurlijk, het slaat er nergens op. Maar ja, ja, op een gegeven moment, maar ze willen natuurlijk wat ze het liefste willen, is van uh, uh, dat je dat je gewoon de hele groep pakt. En dan zeg je ja, ja ze geloven bijvoorbeeld in de platte aarde theorie. Ze zijn allemaal gek. Weet je wel. En dan, uh, dan roept er... Hey, kijk, ik ben al een complotdenker genoemd. Omdat ik zei dat er zoiets uh, bestond als uh, centrale bank. Ja, ja. ja. Maar goed, dan... Uh, je weet, maar ik heb... het. Nee, ja. Bestaat niet. Conspiracy hey. theory. Uh -uh. Uh -uh. Ja, dat was een conspiracy theory. Was dat. En, uh, Kom maar je binnenkort ook bij Filemon? <laughs> ja, uh... Om uit te leggen wat centrale banken zijn? <laughs> En, maar goed, ik heb het bij mijn eigen vrienden meegemaakt, van, uh, uh, dat, dat, dat ik, ik, ik ben de dingen die ik zeg, ik heb ook helemaal niks tegen complotdenkers. Dus dat zijn gewoon voor mij gewoon, uh, mensen die, die, die duiken daarin en die, uh, die, die, die doen uh, onderzoeksjournalistiek zo, en die zijn er overal. Uh, ja. Maar ik, ik heb ook al heel veel dingen, weet ik niks van, De moord op Kennedy, ik weet het allemaal niet. Maar, uh, maar goed, dan, dan, dan heb je zoiets van, omdat je het gewoon... Uh, omdat je het niet eens bent met uh, die verplichte maatregelen en dan, uh, dan komt er een uh, vriend van mij die ik 30 jaar herken. Die zegt van, uh, ah ja, wat vind, jij van, uh, wat vind jij van Q? Want jij, uh, jij bent toch zo'n kompotdenker? <laughs> uh, en ik, uh, ik, zat helemaal, ik zat helemaal niet in de Q. Ik zei, wat is dat daar, q 1 En uh, toen heb ik dat inderdaad gelezen van Trust plan. Ik dacht, wat is dit nou allemaal voor bullshit, weet je wel? Maar, uh, hij had zoiets van, ja, dan, dan, moet, dan moet hij wel wat van afweten. Want uh, ja, die, die, die zegt zulke rare dingen over Europese centrale banken. En, uh, over, uh, ja, die, zal, die zal wel in de q 1 zitten, weet je wel? Dus, ja, Je ziet er goed toch wel geprogrammeerd zijn, hè? Ze zijn inderdaad ja. zo guilty by association. Mm -hmm. Dat tegen mij ook al gezegd. Van, ja, ik zie, denk wel aan een complotdenker. Het <laughs> like, ja, enige complot waar ik in geloof is dat er een gebouw is in Den Haag... waar allemaal mensen zitten die allemaal plannen smeden... ...om ons nog meer geld afhandig te maken. en De mensen heten ambtenaren en politici. Feitelijk is dat een complot toch? Natuurlijk ah, is het een complot, maar uh, ja. het woord slaat nergens ja. op. Er zijn er gewoon een heleboel <laughs> dingen, Het zijn een complot. Ook als je in het officiële verhaal van 9-11 gelooft, dat was een uh. complot. Dan was het een complot van 19 uh, luiden die met schermesjes uh, uh, uh -huh. drie vliegtuigen kapten ja natuurlijk ja, het, het, het, het, het is ja maar goed een, uh, ja, ze hadden het ook uh, hapsnurkers kunnen noemen het is, het is gewoon maar een soort van schelde. En het... ja het is gewoon ja. een maar, uh, uh. En je mag ook wel in complotten geloven als het het narratief is van, van de overheid dan mag ja. je dit geloven in, uh, in een complot, dat, wat, dat, dat Ach, goed, de dat de uh, Russen is. Trump hebben geholpen aan een verkiezingsoverwinst, dat, dat is een complot waar je dan weer wel in mag geloven ja ja natuurlijk ja, ja, ja. uh, nou, wat ook een complot is, is natuurlijk de e een complot ja. tegen de centrale bank, wat dan ook weer een complot zou zijn. Hé, <laughs> hey, Josje vandaag mijn pensioen? Ja, ja, ja, ja. hij is, uh, wel, uh, is wel actief geweest, hoor, op onze stream. Mm. Maar ik denk dat hij nou weer gewoon lekker aan het genieten is van, uh, ja, of van de tafeltennissen, of van de uh, Servische vrouwen, of van iets anders, dat weten we niet. Dat horen we de volgende keer wel weer, want hij zal vast wel weer een keer aanschuiven. Depensioneren. Maar... Ja, maar even kijken hoor. Wat oh, ik, hoe uh, ging het ook alweer? Oude tempo erin, we gaan gewoon verder. Ja, ik, ik de, moet even naar de regel uh, gaan. Um, kijk, ik, oh, ik doe het elke keer weer verkeerd hé. Um, even kijken. Uh, wiel, ja, dat was het. Hoppa, die moest ik hebben. Dan oh, gaan we even kijken hoor. Wie er deze keer wat gewonnen heeft. We doen even showwiel. Ja, jullie hebben nu nog even de kans om even in de chat te typen uitroep tegen Ron Paul uh, zonder spatie en uh, ja dan ding je ook mee uh, naar uh, ja naar tien Egel. Dus ik geef mensen nog heel even de kans. Als je nog niet weet wat een egel is, ga dan uh, Google even Stichting Elektronische Gulden uh, of ga naar efl.nl. Dan heb je meteen een wallet. Ja. En uh, nu is de laatste kans. Ik ga het even ja, kijken hoor, Oké, okay. Ik zie dat er aardig wat mensen zich uh, hebben zich ingeschreven. Dan gaan we nu uh, beginnen. Ik ga het even draaien. En dat is... Oh, iemand met een uh, bijna uh, ja, hele cryptische naam. Van mij heeft hij wat op zijn toetsenbord uh, lopen rammen. Maar die is in ieder geval de winnaar. <laughs> dus uh, stuur mij even een berichtje in, uh, in een whisper van, uh, via Twitch. Wat jouw uh, jou egeladres is. En dan uh, krijg je van mij 10 uh, egel. Dus ja, hartstikke idee. En nou, dan moet ik weer even teruggaan. Even kijken. Oké studio, en dan, ja de egel, de regen kan alweer weg, hoppa, ja zijn we zijn eigenlijk een beetje aan het einde gekomen, ik weet niet of er nog iets was of van jullie hebben. zoiets hebben van nou, ja dit heb ik nog een beetje gemist eigenlijk in de uitzending, dan is nu je kans. Ja ik kijken, laatste nieuws. Ja ik, ik, heb, ik heb zelf nog wel wat, ik, uh, ik ga livestreamen bij de. De komende ALV van de, van de LP. Leuk! Ja. Ja. ja. ja. Dus ik ga daar mijn computer naartoe. En ik, ik wilde hier trouwens, ja ik kan nu ook al meteen doen. Peter, uh, uh, misschien. Ik wilde jou ook nog een gunst vragen of jij ook nog een uh, green screen wilde meenemen. Ik weet niet of jij ook naar de ALV gaat. Ik was nog niet van plan, maar uh... Oké. Okay. Maar misschien mag ik jou een uh, green screen lenen. <laughs> Ja. En ja, ja, ik geloof dat er ik voor een uh, extra microfoon zou zorgen. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja Je voor de meer dan, dan met ik... die microfoons nodig. Ja, omdat voor de mensen. De bedoeling is dat ik. live uh, ga live gaan streamen daarover. En dan. Dat is voor de ALV. Dus mensen kunnen dan bij mij aanschuiven om een verhaal te doen, zeg maar. Ja. Dus er komen gewoon twee stoelen en dan twee microfoons. Ja, ik kan uh, misschien in de tussentijd ook nog een microfoon kopen hoor. Of een. Uh... Extra clean screen, screen, dus dat is op zich ook het probleem niet. Ja. Overigens, de uh, Ministry of Truth in Amerika is gecanceld. Uh, ah! Mm. <laughs> Mooi. <laughs> ja, die komt er toch wel doorheen hoor, links of rechts. Ja, dat denk ik. Uh, ook. Maar ja, het, het was een beetje te, te makkelijk onderuit te halen, met, het was te belachelijk. Mm. Nou, dus we moeten het even mm. onder een ander naampje terugbrengen of zo, met een ander poppetje eraan ja. vast. Ja, maar je weet ook hoe de CIA begonnen is, hè? Nee. Je had de voorloper van de CIA, die heette Anders, was een andere afkorting. En die wilde toen ooit, een, uh, die kwam op een briljante idee om, een, uh, om Amerikaanse kunst te gaan promoten in de VS. Nee, in, in Europa, sorry. In Europa. En dat was allemaal abstracte rotzooi. En waar niemand van gehoord had, had iedereen sowieso zo... Wat, wat, en, en er bestond een behoorlijk veel ophef, van uh, mensen sowieso... Hadden, maar dit is, ik, ik, ah, ik ken deze kunstenaars niet. En wat is dit voor barger? En het is gewoon, ja, het stelt niks voor. En als je Amerikaanse kunst wil uh, sturen... Ja, je kent er wel die uh, boer en die boerin die dan met zo'n gebouw, boeren, uh, hut op de achtergrond. Weet je wel, dat is schilderij. Ja, dat zien de meeste Amerikanen als Amerikaanse kunst. Het is maar heel realistisch. Weet je wel. En ja, dat sinds als Amerikaanse kunst. En ja, in één keer moet dan uh, allemaal abstracte kunst waar nooit iemand van gehoord heeft. En uh, ja, daar waren ze zeer verontwaardigd over. Dus dat is toen uh, afgeblazen en dat was in 1946 of 1947. En toen werd daarna de CIA opgericht. En de eerste was ze dus deden, dat was niet de MK Ultra of zo. Nee, dat was deze tournee in het geheim promoten. Maar nu werd het uit private fondsen gedaan. En ja, degene die het meest aan verdiend hebben... Ja, waren Rockefeller en nog een paar gasten. En die hebben dus... Toen die, die kunst die was dus uh, heel onbekend. En die hebben ze massaal uh, opgekocht. Alles van de, wat die schilders maakten, hebben zij gekocht. En toen werd dat als een tournee door, de, door Europa gedaan. Georganiseerd door de CIA. En ja, in één keer ging de waarde van die kunst in één keer omhoog. <laughs> En drie Maraien, wie eraan verdiende? Nou, Rockefeller en nog een paar gasten. En die heeft daar van de winst, heeft onder andere Momo, dat uh, een enorme museum in New York, heeft hij daarvan opgericht. Uh, ja. En de uh, CIA heeft er ook een eigen kast mee gespekt, natuurlijk. Want die, uh, die, konden geen, uh, die wilden liever geen audits doen. Dus alles wat met belastinggeld betaald wordt, ja, daar moeten ze audits voor doen. Hè? Maar private fondsen niet. Dus uh, ja, dit was de eerste, eerste zakvullerij van hen. Ja, daarna hebben ze andere dingen gedaan, nou ja, dat, uh, onder andere MK-ultra en wat daarna allemaal komt. Maar dat begon hiermee, met kunst. Ja, het is een enorme goede manier om geld heen en weer te schuiven, denk ik. Ja. Ja, ja, ja, ja, maar het hilarische was, uh, ze kozen dus voor abstracte kunst, omdat dat zogenaamd de tegenrang moest zijn van het realisme van de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie had een stijl van, ja, dan zie je een arbeider die met een zo'n vuist omhoog staat met een vlag erin of zo. En, en, uh, je kent dat. Dat is een beetje realisme is dat, hè, die stijl. Uh, ze wilden een tegenhanger hebben. Dus ze kozen voor abstract expressionisme. Ja, dat is heel vrij. En uh, ja, je, je flikkert maar wat uh, verf tegen een doek aan. Uh, that's it. Maar nou, wat grappig was. Al die, uh, die artiesten waarvan de Rockefeller dus de schilderij opkocht. Dat waren allemaal uh, marxisten. <laughs> Mm -hmm. en die ja. Wilden ze, ja, die hadden die stijl gekozen of ge gemaakt om de, de, de fundamenten van de westerse kunst om, uh, te vernietigen. Snap je? Ja, ze doen hele rare dingen. Die men hoe uh, stare at goats, dat is ook zo veel op. Ja, uh, ja dan geven ze ook geld om telepathisch de vijand te verslaan of zo. En, en, ik denk dat dat de samenleving wel heel gek maakt ik, denk dat, ik heb wel het ja. idee dat het bij Amerika en het Westen in het algemeen dat er ook een hele hoop, hoop misschien inderdaad Chinees geld in gaat of zo. om zo'n samenleving helemaal te verrotten van binnenuit met rare dingen, want wat er gebeurt is als jij maffe kunst gaat kopen voor een hoop geld, ja. en banaan met uh, tegen een ding aangetekend. dan gaan mensen gaan een verklaring zoeken waarom dat klopt, en daar gaat hun brein volgens mij gaat dan een stuk mm -hmm. en, dat, en ik kan bijvoorbeeld ik kan voorstellen dat crypto ook daar een onderdeel van is. Hè? Je krijgt de raarste crypto prijsbewegingen. Als je daar dan aan verdient, dan ga je zeggen van ja, nee, het is eigenlijk heel logisch. Het klopt allemaal. En ja, als je natuurlijk met hele vreemde kunst hebt van inderdaad van die kunst van who's afraid of yet, yellow and blue of zo. Dat gewoon uh, met een roller op een, op een, een doek gekwart. Ja, of een banaan met duct tape of zo. Ja, dan, uh, yeah. en... Ja, als het zoveel geld oplevert, dan heb je gewoon de neiging om uit te gaan leggen van waarom dat klopt. En dat is heel, heel gevaarlijk. Je praat achter de prijsbeweging aan altijd. Eerst de prijsbeweging, dan de verklaring. Terwijl het gewoon witwassen van de CIA is. Ja, dan is het ja, witwassen van de CIA, maar daar, krijg je die, dat, daar gaat wel je brein denk ik helemaal van stuk. Want daar, daarmee, als je dat eenmaal gelooft, dan kan je ook zeggen, ja, mannen kunnen zwanger worden... En uh, ja dan, dan kan je de hele toestand en kinderen die zijn lesbisch of, of gay of uh, mm. dan is er niks te gek. Zeg maar. nou, in sommige staten in Amerika hebben ze abortus tot negen maanden toestaan. Dat betekent gewoon dat, dat je gewoon baby's gaat vermoorden eigenlijk. Dus, ja, maar ja. Het, het kan, het, ja, niks is meer heilig of. of uh, ja, als, als je dan toch eenmaal op bij Team crazy gaat dan, ja, dan is alles eigenlijk uh, los. Maar dan zou je uh, ook nog kunnen zeggen dat ze baby's na de uh, geboorte kunnen vermoorden yeah, ja, precies. ja. Waarom, maar, niet, waarom niet? Waarom niet na de geboorte dan? Waarom is het dan opeens moord? Ja. Ja. Nee, het is uh, als je eenmaal de werkelijkheid los gaat laten en, en ik misschien dat ze dat heel goed doorhebben, dat je dat hiermee kunt doen en, en zeker, ik denk in die Cryptowereld gebeurt het ook wel eens dat ze dan zo'n een of andere maffe NFT hebben en die levert dan opeens een paar miljoen op en dat is dan een nieuwsbericht en dan, ik had vandaag nog zo'n collega die zei tegen me, die NFT's dat is wel uh, snap je nou hoe dat zit dat kan je, uh, dat, die, die stijgen enorm in prijzen en zo en, dat moet je niet snappen, <laughs> dat moet je niet willen snappen <laughs> nee, maar, maar daar zit het gevaar in dat als je dat probeert te snappen inderdaad, dat je dan je, je brein gaat voor, uh, voor morzelen, zeg maar, want ja je dat eenmaal gelooft en dat verklaard hebt, dan je, kan je alles wel gaan verklaren. Uh. Dan kan je ook verklaren waarom het minimumloon geen werkloosheid oplevert en waarom je oneindig schulden uh, kan maken en waarom je met MMT zoveel geld bij kan drukken als je maar wil, zonder dat de prijzen omhoog gaan. En ja, wat kan, je dan, wat kan je dan niet geloven? Dan kan je ook geloven dat je elke oorlog kan winnen en zes oorlogen tegelijk. En, Ondanks dat je de laatste zes verloren hebt. Er ja, is, is geen grens dan meer. Uh... Uh, als een, iemand één oorlog begint, dan zie je meteen de bad guy. Maar die, de gast die acht oorlogen heeft gedaan, krijgt de Nobel Vredesprijs. Uh, ja. Ja. Hm. ja, dat is ook zoiets. Die, dat, dat is ook zo'n zo breinfuck. Uh, je geeft een uh. gast die in acht oorlogen tegelijk zit. De eerste president die een hele ambtsperiode in een oorlog verzeild is. Vooraf, die... een vooraf een Nobelprijs voor de Vrede zeg maar. <laughs> en, en, dat is, en dat was al veel langer aan de gang natuurlijk die Nobelprijs voor de Vrede aan terroristen werden gegeven en, en ja, het, het hele rare is dat dat ook weer een enorme werkelijkheid voor, voor Murder is uh, ik denk dat ze toch wel weten wat ze aan het doen zijn ook met ja, dat de mevrouw van dat jaar is dan een man of zo dat is gewoon ja uh, yeah. Ze, gaan, ze maken gewoon iedereen gek, ze maken gewoon iedereen helemaal gek. En er zijn natuurlijk veel mensen die hebben niet zelf een anker hoe ze na kunnen denken over. Ze hebben niet zelf een filosofisch framework van oké, okay, waarheid van leugen onderscheiden, dat doe je zo, zo, zo. Die hebben mm. alleen maar van, ja, naar welke autoriteit moet ik luisteren? Moet ik naar die autoriteit luisteren of naar die? En dat is het enige wat ze, wat ze kunnen doen. Wie moet ik geloven? Ze kunnen niet zelf nadenken en dat is ook altijd afgeleerd om dat te doen. Ja, dat, is, uh, dat is dan heel triest als er dit soort berichten op je afkomen en, en jij hebt alleen maar als richtlijn ik moet iemand geloven en ja, ik kies er maar één uit. En ze zijn allemaal, allemaal komen ze met die gekke dingen op je afzetten, ja, dan, uh, dan moet je brein zich daaraan aanpassen. Dat, en dat kan uiteindelijk niet. Uh, uh, gast, die zegt nog, het verbaast me nog hoe lang het waarde blijft te houden. neem aan dat hij of de NFT's heeft dan. Maar die waren toch ook omlaag geflikkerd allemaal? Ja, die waren ook omlaag geflikkerd, maar. maar ik weet niet, misschien sommigen niet. Uh, even kijken, ik uh, denk al heel lang dat alles in elkaar uh, gaat storten. Ja, ja, ja. Uh, zelf denk ik uh, eind mei, begin juni, dan uh, krijg ik nog even een laatste uh, uh, ravijntje. Dan die, uh, die gaat die, de Bitcoin helemaal naar de 20.000, maar goed, dat, uh, ik ben geen financieel adviseur. <laughs> <laughs> maar traditioneel zijn mij mei toch een beetje, dat uh, dan, gaat, dan gaan alle beurshandelaren op vakantie, dus dan... Uh... Johan, hij heeft het over Fiat. Oh, Fiat. Oh, oké. Okay. Yeah. Sorry. Ja... Uh ik weet niet dat complotdenkers moeten bodegraven twee ton betalen naar verspreiding van beschuldigingen. Oké. Okay, moeten bodegraven, dus dat, ja, dan moeten ze waarschijnlijk de gemeente bodegraven ofzo. Of oh, dat gaat over Katz ofzo. Die, ja. uh, die zei dat die gast uh, pedo was ofzo, ja. Ja, we ja, krijgen jou wel stil, we trekken jou van twee ton een boete uit je, ja. kun je, kun je, ben hmm. je lekker lang maar bezig. Ja, ja. hij is toch al het land uitgevlucht, toch? Ja, maar het is garandeert het buitenland gearresteerd, toch? Oh, oké, okay. ik, ik volg het niet zomaar. Ja, dat vond ik volg het hele rare. Dan voor, voor het zeggen van dingen waar, waar uh, voor een hypothese, waar zorg het niet mee eens zijn, kun je gewoon uh, in het buitenland gearresteerd worden. Ja, uh, ik denk dat je ook niet iedereen zomaar pedo moet noemen zonder dat je bewijs hebt natuurlijk. Hè. Dat, uh, ja. Uh, ja, maar dan nog, het vernietigt als het niet klopt, of vernietigt het voornamelijk je eigen reputatie. Uh, uh, hm. Maar even kijken, hoe laat is het? Ja, ik heb want volgens mij... Uh, ik weet niet, ik, ik heb hier natuurlijk een mobiel. Oh, ik heb hier ook nog een mobiel, wacht even. kan ik er ook nog even op kijken. Ja, oh, het is nog vroeg, ja. het is kwart over tien. Halleluja. We kunnen nog even doorlullen. Nee, nee. Nee, mijn loon gaat volgend jaar al omhoog. Nou, geweldig. Wordt allemaal rijk. Eh, uh, eh, uh, eh. Uh. Ik stop er mee, jongens. Ja, prettig, ja. Kan, ja, het meer, ja, ja. kan het niet meer? Houden. Nee, nee, nee, nee. We zijn er snel doorheen gejast eigenlijk. je ja, had een mooi tempo. Ik denk dat het goed is. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Inderdaad, als er iemand in de chat is die nog sowieso heeft van uh, jullie moeten het daar nog even over hebben. Uh, kan dat nu en anders staat het gewoon Ja. Lucas ook, is ook verdacht stil. Ja, ik ben ook aan het werk en kapot moe. Uh, Peter zegt het net ook. Helemaal ja, ja, honderd geleden. Ja ja ja, ja, ja, ja. Nee, goed, dan ga ik er een eindje aan breien. Ik uh, wil ik gewoon, uh, ja, in ieder geval iedereen hartstikke danken voor het uh, luisteren. Uiteraard, de deelnemers ook uh, danken voor het deelnemen. Uiteraard zijn we volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijke en vooral uh, heel erg vrije week toe. En dan uh, komt hier de eindtune. Ja. Maar is die eindshow nu al voorbij of? Ja, nou, volgens mij is die nou wel voorbij, hè? Dat zie ik idee. Ja, nou, dat was het dan. Ben je er nog, Peter? Ja, ik ben er Ik uh, zet hem even uit.